Ribblespion. Nu volgt het eerste deel van een oorsponkelijk luisterspel door Carolans, geregisseerd door Leon Povel. Ontvoering.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 Laten we afzien van verdere formaliteiten en beginnen. Pulsierpont Q. Klerk, tape voor noodhulen. Wordt opgenomen, protector. Luistert u aan hem. Maragos, hoofd van de geheime politieke politie Skripal... ...heeft mij een rapport voorgelegd over Sherin Antou... ...in de Pentaanse hoofdstad Jalo. U herinnert zich dat wij deze man... ...die hoofd is van de vijandelijke Spionage. ...destijds met enige overreding voor ons hebben kunnen winnen. Ja. ja, ja, ja, ja. Sherin, voornaam Anto, carrièrejager, los met vrouwen, enigszins laf. Metras had tevoren over hem een zeer compromitterend dossier samengesteld. En sindsdien is Sherin zeer nuttig voor Maracos geweest. Geweest? Kameraad protector. Hij is Maracos dus uit de hand gelopen. Onvermijdelijk.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 is Kripolle misschien niet gewoon ingetrapt. Want nu zijn er toch kennelijk moeilijkheden. Ernstige, anders zaten we niet hier. U vergist zich, Aatrik. Gelukkig hebben we die Sherin Antow nog volkomen in de hand. Gaat u door, Marco. Het hoofd van de Pentaanse Afweerdienst, die Sherin Antow, dus, die onze eigen kritische agenten behoorde op te sporen en schadelijk te maken, heeft voor ons gedaan wat wij verlangden. In bijna alle vijandelijke installaties en vitale industrieën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 Eerst nog die drie militaire projecten. Hoofdprojecten nog wel. En juist nu laat Sherin Anto ons in de steek. Nou ja, waarom? Dus rood. toch. Ik heb u al meer gewaarschuwd. Werken met die non-jouante pentaliërs, dat is op de duur veel te riskant. Ja. U mij gewaarschuwd? Ik heb u al meer gewaarschuwd, Aadrek. Voor uw onvoorzichtige tong. Wij van Skripal houden daar niet van. Geen bedreigingen, Marakos. Feiten. Het is simpel zo. Sherin Anto moet zich terugtrekken om gezondheidsredenen. Bevestigd.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 Eerst die schiering vervangen. Ah, en hem dan liquideren. Vervangen misschien? Liquideren is uitgesloten. Hij heeft al beloofd... ...dat hij zijn gezamenlijke gegevens over de geïnfiltreerde agenten... ...ergens zal deponeren waar wij er niet bij kunnen. Mm -hmm. En zo gauw hem iets overkomt, zijn al onze agenten erbij. Mooie situatie heeft u ons ingemanifreerd, Marco. Maar als u shiering hebt... ...dan brengt u ook de plaats waaruit hem... ...waar die gegevens zijn verborgen. Helaas.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 een onderdeel van een veel groter plan, puur militair. Het opblazen van de hele zender. Op uur u. Onder meer, onder meer. Genoeg ervan te zeggen dat als dit project misgaat... onze hele blik... en we kunnen nu niet worden gestoord. Vermoedelijk mijn onderchef. camera protector. Met de uitslag van de selectie. U vergunt mij. Ja? Hoeveel plekken? Geen chef.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 Geen enkele schrittier die hier aan voldoet, chef. Bedankt. Nou. Geen subject. Het is dus geen vervangen voor jouw maar, Marcos. Op jouw schiepel-laboratorium zou een kunstmens moeten maken. Zwijgt dus u uw aantrek. De zaak is te ernstig. Overigens, heren, dit zag ik aankomen. kamerad uh -huh. protector, U dit? En toch, ik heb een moeilijke selectie laten maken. Anders. Heer, in dit dossier...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 Als wij nu geen vervanger kunnen krijgen voor die ellendige Sherin Anto, ...dan was dat vroeger even min mogelijk. Onzin, Maracos. Ja, dan kunnen halen waar al miljoenen van zijn uit Pentanië. Juist, Statrek. Uit Pentanië. Keuze het over. Keuze? Nou, dan kan het nog. Ook nu, als we snel zijn. Afgaande op mijn ervaring bij het samenstellen van persoonsdossiers... ...moet ik zeggen dat Maracos een tijd vrij heeft laten voorbijgaan. Bevolkingsorganisatorisch is Pentanië een warboel. Van een selectie zoals zij die hier in skria hebben is daar geen sprake...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 ...bij bewustzijn gekomen zonder geheugen. Of zelfs een besef wie ik was. En zonder enig idee van de maalstroom van gebeurtenissen... ...waarin ik terstond werd opgenomen. geschud door woedende omstanders. Hé, hey, rotgebastard! Wat wakker jij? Tronke blauw oog! Hé, hé! Schil op! mijn hoofd! Schrap, op! Wat waar? Waar vraagt ja. <laughs> hij? Daar! Daar ligt je slachtoffer! Ik, ik. Ik begrijp jullie niet. Nee, ja, dat zijn ja, Waar ben ik? Dat zijn jezelf het beste weten. Jij lange bastard. Vermoord heb je hem, vermoord. Ik? Wat heb ik? Vermoord. Ja, zeker. Daarmee? Met een gebroken fles. Eerst de smerigste opboet gezopen en nou? Ja, nee. Ga hem geslagen. Reken ja. Rekent zo'n blauwe bastard. De mannen, ja. we hem gelijk. Schap hem kapot. Jongens. Ja. Jongens. Ja. Ja. Deze lege politie.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 ...die eruit ziet als die luie pantanen met hun vissen Hij heeft nog getrouwd met de oomhoek. Twee etmalen opsluiten voor deze getuigenwegens interruptie. Schending van de richteren. Schending? Ja, maar zou zo bedoel ik niet. Vier etmalen, hem weg. Nu het vonnis achter. De richteren van Skria kort gericht houdend... ...over de heden voorgeleide van doodslag en dronkenschap... ...beschuldigde en overtuigde man, onbekende, silement enzovoort. Kort gericht. Spoedig was ik terug in de vunzige cel met mijn vonnis te strop. Alles om me heen leek zo onbekend, zo onwezenlijk. De weegige alcoholstank van de oorboets gemorst op mijn kleren was verstikkend. Tot de volgende morgen had ik tijd erover na te denken. Maar hoe kon ik nadenken over dingen die ik mij niet herinnerde? Niet mijn daad, niet mijn verleden, zelfs niet mijn naam.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 ik lag op stoel. de avond schemerde op langzaam naar binnen. morgenochtend dacht ik vaag, Wacht hij opgehangen, een onbekende, een onbekende. Ontsnappen, ja. dus van de chef. Kunnen we? Ja, elk onder een arm. Heb je hem? Ja. Dan de gang op. Ogenblik, dan kan ik zijn deur weer dicht doen. Hou jij hem overhand? Nou, ik kan wel staan. Het is te beter.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 Ik er niks van. Dan kunnen we wel in de boek achter Ik ga de In de wagen. Stel in. Hij kan er zelf wel in komen. Zo! En achter Ik vind de chef weer wat anders. Ja, anders, ja. Maar ook voor ons. Rijden. Ach, die moterkeien. Volg ook. Als we eerst uit die prut zijn, mijn wielen slippen gewoon weg. Drie bussen, hier in Coracha. Ja. Onder de volgende hoek linksaf. af. straatweg. Komt de hoofdweg naar Coracha. Ken ik die niet. Voor mijn part leggen de pentanen deze hele dit plot. Doe ze tenminste wat nuttigs als het zover is. Ja, daar hebben ze geen kans voor. Zij zijn het eerst in de beurt. Hoor, sirenes. Hm, mm. de reguieren. horen. Alleen, zij hebben thermowagens. Dit is maar een gewone. Wat is het achter ons? Hou je hier buiten? Thermowagens. Nou, nah, hadden we maar één van onze eigen karren. Dat kan zelfs geen thermo tegenop. Die binnenkort ja, redden we toch wel maar dadelijk op de grote weg? Hier begint-ie. Onze opdracht luidde een gewone kaart te pikken. Ook logisch. Meer gas. Help niks, ik zit er op de plank. Horen zeven? even. hebben ah. we zo nooit. Dan de reserve-instructies. Luister, volgende zeven linksaf. Ja, klemmen. Anders ben je er nog voorbij. Parin. Ja. Raak links. recht uit naar het kleine vliegveld. We de kist van Sally en Tombosch. Zullen die twee dan wel pijn aan hebben? Daar komt de ingang, let op. Hij de, de regulier komt op onze achterbumper. Nee, niet remmen, niet remmen, vol gas. Het enige is er dwars omheen. Uh, uh, hek van niks. Oh, dat gaat nu. Ruit en lopen. Hey jij, lopen. Lopen, lopen, ja natuurlijk. Wat ze met de pakken krijgen. Waarheen? De machine daar. Ik kunnen komen. Alleen maakt het wolkendek de zaak er niet gemakkelijk op. Waar zitten we nu ongeveer? Spirogo. 25 kilometer voor aan de Als we de kist daar landen, gaat het natuurlijk fout. Instructie luidt anders. Anders? Nou, nou, lollig wij met dit rotweer.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 Bij op, vreemdeling, dan heb je het meer gedaan door een goede raad. Pas op de slipstroom. Behalve dat je gaat buiten, heb je kans tegen het stabiele hoop te donderen. Dat gebeurt bij het soort van kisten en eens. Voeten tegen elkaar, grijs als tegen de borst aantrekken. Ellebogen tegen je zij. En als het opengaan, je parachute, touw en onderkomen, opbrengt je een arm. Verder ontspannen. Als je beneden komt, is dat hetzelfde als een val van vijf meter hoog. Gewoon je opzij laten rollen. En blijven waar je bent. Wij komen naar je toe. Dan ben ik de middelste.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 Waarom hebben jullie. Waarom hebben jullie de gevangenis gehaald? Ik zou de volgende morgen dus straks. worden opgehangen. Westeren. We. dan was ik dus toch een lid van jullie groep, of niet? Schreemde vreemdeling. Wil onze chefje alleen maar. spreken? Er was iets rond die twee mannen, iets zwijgens.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 Opdracht voltooid, chef. Hier is hij. Goed. Jullie hebben de kist van Sarlé en Tambors moeten nemen? Volgens noodinstructie, chef. Toestel is afgeschoten. Boven zee. Torpedojager. Heel jammer, chef. Geen kritiek op instructie. De reguliere politie neemt nu aan dat jullie er nog in zaten. Het enige ging de diepte in voor ze erbij waren. Duidelijk? Goed. Jullie kunnen zijn, Rupen. Uh, ik ook. Nee, nee, u blijft hier. Laat u hè? Ja. U weet dus helemaal niets meer. Uh, nee, eh. Uh... Chef. Nee, chef. Ze trokken hem overeind. Ik wist niet waar ik was. Wie ik was. Ik heb iemand vermoord. Te veel ophoeds gedronken. Uw kleren is stinken afleggen.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 En met een man als het mijne, chef. Ze zouden me arresteren waar maar ik me ook voor doen. Waar, hè? Dat hangt er helemaal van af. U denkt dat ik toch nog. bruikbaar ben? Uiteraard. Anders hadden we niet al die moeite genomen. U bent nodig voor een bijzondere opdracht. Ah, hier? Nee, in Bentanië. Bentanië? Ben, ben, ben. Bentanië. Wat moet ik daar doen? Ik? Alleen maar een man vervangen. Zijn persoon, zijn werk, alles. Alleen maar. Ik? Niet zoals u nu bent, natuurlijk. Eerst wordt u getransformeerd, zodat u precies op die man lijkt. U zult worden getest, opgeleid, geoefend. Instructeurs zullen u leren cryptografie, bediening van zendapparatuur. Ja, zendapparatuur. Kaart lezen, vermomming, ongewapend gevecht. Studie van Pentanië, situaties, hypnocursussen. Alles. Tot de handtekening toe. De spreektrant, gewoonten en manieren van de man wiens rol u moet spelen. Maar hebben wij dan ook uh, in pentanje belangrijke zaken? Dat hebben wij zeker. En u hebt belang bij de stipte uitvoering van uw opdracht. U kunt daar namelijk gratie mee verwerven. Gratie? Ja. ...van de regering? Voor iemand van een... ...van een groep als uh, de Uwe? Oh, we hebben enige invloed. Maar die... ...die, die transformatie en alles... Uh, ...zoveel connecties en hulpmiddelen voor... ...nou ja, een groep als... Ja, en een dergelijke behuizing. Ach, ik zie het. Waar dacht u eigenlijk... ...dat u zich hier bevond? In... ...in ons... ...ik bedoel, in de schuilplaats...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 Chef Skripo, Constant van Kerkhoven. Verder als agenten, omstanders en getuigen Huip Orizant, Hans Veerman, Harry Bronk, Trulie libo Alex Vaassen junior, Dick van het Zand en Willy Ruis. De regie had Leon Po. Dubbelspion. Wij vragen uw aandacht voor een oorspronkelijk luisterspel door Carlans. Regie Leon Tovel. Vanavond het tweede deel, Subject 312. Als als hoofd van Skripol, kunt u zich nauwelijks permitteren Atreks loyaliteit te toetsen. Zijn organisatie van Skrietiers in Pentanië, Bungelaars zoals u ze belieft te noemen, doet daar het grondwerk voor uw infiltratie in het zendercomplex de Jalo. Verontschuldig mij, kamerad Protector. Ik bedoelde geen zin dat Atrek niet loyaal zou zijn of integer. Integer zijn nog hij, nog u, Maracos. Integriteit gaat dieper. Uw Skripo-laboratorium daar bij Anakorasha ...kan een mens africhten als een hond... ...kan hem loyaal maken, maar nooit integer. Wees u ervan overtuigd, camera protector? Oh, uw bijder loyaliteit is mij voldoende. Maar thans uw eindrapport over subject 312 graag. Allereerst, hoe ging het met zijn transformatie? Die verliep gunstig, tot zeer gunstig, camera protector. Er waren geen bijzondere lichamelijke correcties nodig... Alleen de oren moesten iets meer plat tegen het hoofd worden gelegd. De gelijkenis behoeft tenslotte niet perfect te zijn. De manier van doen, die is veel meer beslissend. Als de gelijkenis maar goed genoeg is. We hebben die kerel niet voor niets uit Noord-Pentanië duizend mijl ver laten ontvoeren. Straks moet hij in hun hoofdstad de rol van Sherin Antou overnemen. En wat voor een rol? Hoofd van de Pentaanse contraspionage op een bureau... waar men de echte Sherin van nabij kent... De gelijkenis moet dus goed zijn. Dat is zo, camera protector. Overigens is dat afweerbureau in Jalo niet meer dan een schijnbureau. Maar onderschat ze niet, Maracos. Er hoeft er maar één te zijn die onze vervanger doorziet... en onze hele bliksemoorlog is bij voorbaat verloren. De theoretische intelligentie van het subject blijkt bovendien 160 plus te Theoretisch, zijn. Theoretisch, ja. Maar in de praktijk, onder de druk der omstandigheden. Um, welke geschiktheidstest is voor hem gekozen? De zogenaamde gangstertest, Oh, Laat de beeldband uh, afdraaien. Dan kan ik zelf beoordelen wat hij presteert. Dan staat u me toe. Centrale psycholab. Anacorasha. Bureauprotector voor hoofdmedico. Dat het ondoenlijk is een opleiding van twee jaar in anderhalve maand samen te persen... ...realiseert u zich ongetwijfeld. Ik ben nog niet zo nieuw. Maar niet te min ligt het werkelijke risico op een heel ander terrein. Hoofdpsycholoog. Tot uw Marcos. Subject 312. De cameraprotector wenst te zien de beeldband, gangstertest. Moment. Subject 312, band 4. Hij begint waar het subject op de zogenaamde geheime zolder komt. Hij draait. De sfeer daar is zo somber mogelijk gehouden. Grote donkere zolder, schuine kap... ...een enkel lichtbolletje aan een langs noord. Wat ja. is Eén lichtbolletje voor de hele zolder. Oud oud bureau, kapotte stoel, uitgescheurde zitting. Gegevens het om het ruimde hol van een bende. Beneden een drankhuis. De kroeghouder is te vertrouwen... Er is een invoer geweest van de reguliere politie. De bende gevlucht, maar de reguliers kunnen terugkomen. Wat is eigenlijk zijn opdracht in deze test? Het subject, zogenaamd lid van een bende, is door zijn chef teruggezonden om een lijst van leden te redden die de bende in haar haast heeft achtergelaten en die bij de eerste huiszoeking door de politie kennelijk nog niet is ontdekt. Wel nou, erg eenvoudig. Ja, als hij maar wist waar die lijst lag. Ach, een rafage, Overal oude kranten. Een oude kam op de grond. Lege geldbeurs. Hier een stoelpoos. Vijf minuten. Ja, dat moet dus mogelijk zijn. Nee, tussen al die kranten zoeken is het zo verbodig. Maar wat dan? De lijst moet in een envelop zitten. In een bureau? Nee, nee. Moeten ze het allereerst de buiten hebben gekeerd. Dat is niet kwaad In die drukke omgeving. Het beste komt nog, Protector. Straks, als de kastelein hem onverwacht komt waarschuwen voor de reguliere politie. Bedoeld als uh, onvoorziene situatie, neem ik aan. Precies. De meeste subjecten raken dan volkomen hun kop kwijt. Ze grijpen van alles, de gekste dingen en rennen... Stel. Hé, hey, totaal lege open kast. Daar zoekt geen reguliere... Stel. Of ik beneden met de loop. De kast. De middenplank. de envelop. Open en bloot. Ruim binnen mijn tijd. Nee, wacht, wacht even. He. Hij neemt de meter onder het lichtbolletje. Trap niet overal in. Wat staat erop? Een lijst. Aha. Ja, ja, kamerad protector. Tientallen lopen erin. Roppen die envelop in hun zak en stormen de trap af. Hij niet. Controleer. En houdt tegelijk zijn uurwerk in de gaten. Aha. Blanco vuil. Terug naar de kast. Dat de werkelijk daar moet liggen, dat is, dat is bijna zeker. Ja, op de bovenste blank. Ah. Hé, hey. wat is dat voor lawaai? De regulier! De regulier van alle uitvangen! Ze komen hier aan de stieren! Volg! Me. Ik heb nog een manier weggekomen. weg te komen. Een onderofficier van Psycholab speelt altijd die rol. Mm -hmm. Heel suggestieve werking. Wat is dat? Ik zie nog wel die zogenaamde kastelein rennen, maar... ...waar is het subject? Hij is beeld uit. Einde van de beeldband 4A, subject 312. Tot uw orders. Houd de verbinding aan. Het einde? Het subject raakt uit het beeld... ...omdat hij de kastelein niet volgde. Tegen zijn opdracht in? Dat begint fraai. Wij vonden hem tenslotte een half uur later. Op het dak. Op het dak? Wat deed hij daar? Wachten. Kameraadprotector, op een ogenblik om ongezien naar beneden te kunnen komen... en die lijst af te leveren bij die dienstdoende officier. Ja, maar waarom? Ziet u, toen hij door dat alarm voor een nieuwe situatie werd geplaatst... liep hij niet in paniek achter de kastelein aan. Maar dacht na. Ziet u, die kastelein schreef hem veel te hard om werkelijk betrouwbaar te kunnen zijn. De opdracht, deze is kastelein onvoorwaardelijk te volgen... ...had hem linea recta in de armen van de zogenaamde reguliers kunnen voeren. Dus wijzigde het subject zijn opdracht zelf. Geen van onze kritische kandidaten heeft dit ooit gewaagd. Het subject is dan ook een pentaan. Maar heeft hij daaraan geen herinnering meer. Uitstekend improvisatietalent. Zal hem nog te pas komen? Overigens is niet alles zo vlot gegaan. Uh, ja, Marakos, is hem ook een nieuw verleden opgedrukt? Een verleden als kritiek? Direct, na de test. Of medico, welke standaardband is toegepast voor opdruk van het nieuwe verleden? Een combinatie van banden, Marcos. Subject 312 is immers geen scriptier, maar een prototype pentan. We moesten dus een band samenstellen, gedeeltelijk improviseren... bijvoorbeeld om een besef van onze scriptische volksschande in te prenten. Medico, het begin. Dat u wel. aangebracht. Hij is nog bij kennis. Ik had zo graag mijn eigen gezicht nog willen zien, voor ik veranderd werd. Maar er was nergens een spiegel, of zelfs maar een glimmend oppervlak. Regelaars, langzaam indraaien. Luister, subject 312. We hebben deze band opgenomen, rechtstreeks uit uw onderbewustzijn. Over alles wat u zich niet meer bewust kunt herinneren. Dit allemaal wordt nu elektronisch opnieuw aan de hersenen toegevoegd. Door resonantie worden de synapses opnieuw gelegd. Synaps, synaps. Verbindingen tussen de neuronen. Uw geïsoleerde geheugen wordt dan dus vrijgemaakt, hersteld. In werkelijkheid krijgt hij hiermee dus een synthetisch geheugen en wordt hem een levensloop als kritier ingeprent. Plus de herinnering dat zijn oorspronkelijk gezicht geheel is gewijzigd. Maar toch geen opzomming van die zogenaamde wijzigingen, hoop ik, hè? Dat zeker niet, kameraad Protector. 18, 19, 20. Hij is onder. Nu band 2A invoeren. Drie maal. Dan 7B. vijfmaal. maal. Dan 8, maal. Let op schema. Inschakelen. Waarom drie? Ja. Het verleden, camera protector, is te vergelijken met een zee. Vlakbij zien we alle golven, maar verderop vervlakt en vervaagt alles. Aan de kin tenslotte, steken nog slechts geïsoleerde herinneringen als bergtoppen omhoog. De zogenaamde sleutelgebeurtenissen. Eerst worden die ingescherpt door herhaling van diverse bandfragmenten. En daarna wordt de hele band continu afgebreid. Nee? Als een murmelende, vage achtergrond. Hier komt 2A. Eruit, okay, Weg! Wat heb ik dan verkeerd gedaan? Herinner je, kritiek op de hoofdmentor is schoolschande. Herinner je schoolschande? Ik was acht jaar. Eerste stap, schoolschande. Tweede, arbeidsschande. Derde, nationale schande. Zo zul je opgroeien. Zo zul je opgroeien. Nogmaals. Eruit, dan moet ik het wel gedaan hebben. Kritiek geoefend. Herinner je? Kritiek op de hoofdmentor is schoolschande. Herinner je schoolschande? Ik was acht jaar. Ik herinner me nu. Ja. Eerste stap, schoolschande. Tweede, arbeidsschande. Derde, nationale schande. Zo zul je opgroeien. Zo zul je opgroeien. Stop maar. Twee maal blijkt voldoende. Kameradprotector ook 7B horen. 7B is beslissend. De patriotische drijfveer. Ga je gang. Vijf herhalingen. Voor uw gerief neem ik de derde. Ik was moer, Ik was mooi. Donkere ogen. Herinner je? Een witte lok door het zwart van een haar. 18 jaar oud en jij 19. Ik was 19... Ik hield van haar. Ik wilde een huwelijkscontract. Hmm. Een huwelijkscontract. Met jou, een blauw oog, gestoten uit de partij, herinner je? Hoe zou je ooit een patriot kunnen worden? Voor jou, voor jouw herinnering wil ik alles worden, Morila. Voor jouw herinnering. Feitelijk waren slechts drie herhalingen nodig, protector. Zelfs wel genoeg. Wat meer zegt het is veelbelovend. Alles liep op rolletjes. Geen weerstand of trauma's, tenminste niet hier. Het subject nam zijn nieuwe verleden in de kortst mogelijke tijd op. Nou, van oorsprong dus een evenwichtige persoonlijkheid. Alleen onze rancune tegen Pentanië moesten we hem lang opdrukken... ...voor hij ze enigszins aannam. Begrijp Een band werd geïmproviseerd... waarin zijn grootvader een Pentaniër was, een avonturier... ...van wie zijn grootmoeder, vooraanstaand lid van de partij, slachtoffer werd. Voorkomt complicaties. Inderdaad. Want zo suggereerden wij het subject dat hij behalve erfelijk... ...ook maatschappelijk als blauwe medeslachtoffer is. Hij heeft nu een zekere afkeer van Pentaniers, Vooral omdat hij zo sprekend op hen lijkt. Lijkt, ja. En uh, zijn technische opleiding? Die was heel gemakkelijk. Soms verrassend. Bijvoorbeeld voor die chef-instructeur... Ongewapend gevecht. Instructeur Triborg heeft u de zes manieren geleerd om een gewapende man buiten gevecht te stellen? Ja. Goed, methode twee dan. Maar let goed op, want ik pareer met een van de anderen. Ja, uh, uh, de zijkant van de hand. U weet het toch. Handvlak, vingers alleen gesloten, raken, ja. als u kunt. Nu. Au! Ah, Ach, wijskel, ja. Ja, u gaf me de opdracht. Ja. Ja. Ik meld u al, al De man is scherp. Oh. Ik, uh, ik heb niet twijfel doorgeslagen. Het spijt me, het spijt me. Hij, hij had me net. ...voor een Pentaan nauwelijks te geloven, Marcos. Inderdaad. Verder hypnocursussen... ...in het bedienen van communicators en cryptografen. Ook volgens ons geheime fotomorsesysteem. Maar, Marcos, alles ging niet zo vlot... ...begreep ik daar straks uit uw woorden. Inderdaad. Eén ding ging uiterst moeizaam. Het assimileren van de persoonlijkheid van Sherin Amthal. Zijn spreken, reageren en dat sluipend bewegingspatroon. Zo. En dat ondanks de aan het subject mede ingeprente algemene achtergrond? Ja, bijvoorbeeld Sherins handtekening. Alleen daarop reeds heeft het subject dagenlang moeten oefenen. Een handtekening is een karakterbeeld, vergeet dat niet. Maar het had hem moeten passen. En zelfs onder hypnose was het nog moeilijk hem het bewegingsbeeld van Sherin Amto in te stampen. Zelfs de meest elementaire persoonsgegevens. Naam, data, de dingen die hij automatisch had moeten kunnen opspuiten. Je ja. nou... Sherwin Ann. Je naam? Sherwin Ann. Geboren? Velis. Datum? Negen. Voud ik! Datum! 312-192. Datum! 312-1924. Datum! 312-1924. Sherwin Mantrex. Moeder? Sherwin Bliente. Je naam? Sherwin Ann. Nam? Sherwin Ann. Nam? Sherwin. Ik weet het niet. Ik herinner me niet. Nam! Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik... Gewoon, ik weet het niet, ik weet het niet meer. Dagen, kamerad protector, dagen. Hij kwam op de grens van instorting. En nu? Is hij klaar. Hij heeft het precies. Het onrustige, het aarzelingetje, het nerveuze raffeltje van Sherin Amtal. De kortere stappen... Kortere stappen, geen wonder. Het subject was jager, altijd buiten. Nooit heeft hij op een bureau gezeten. Beter dan zo krijgen we hem nooit. En verliezen we alleen maar meer tijd. Waar is hij momenteel? Hij wacht hiernaast. Subject 312, breng hem binnen. Ik nam aan dat u hem zien wilt in zijn rol. Heils kreeu, protector. U bent volledig ingelicht over uw opdracht in Pentanië. Inderdaad, kamerad protector. Vanaf dit ogenblik bent u Sherin Antouw. U doet, denkt, spreekt als Sherin Antouw. Dan uh, stel ik mij graag, uh, graag geheel ter uw beschikking, kameraad protector, tot heil van Skria. Voortreffelijk, voortreffelijk. U herinnert zich niet te min, Sheer in Anto, het doodvonnis waaraan ik u heb onttrokken om u in de gelegenheid te stellen gratie te verwerven? Tevens, dat ik, kameraad protector, dat ik, zodra ik die gratie heb verdiend, toch zekere voorzorgen moet treffen dat, uh, dat ze mij ook worden verleend daar... Dan is Kria, de onbeschaamdheid. Ja, als u, protector, vergt dat ik de rol van de vervloekte pentant speel, ja, dan moet ik slechts reageren op de manier van. Is Korea. Op de manier van Sherwin Anto. Wel te verstaan vanaf vanaf een veilige afstand. Uitmuntend. Sherin 2. Alleen van u hangt af of Skria straks zal winnen. Wanneer u faalt, weet u waar u terechtkomt. Handel zoals het een kritisch patriot betaamt, Sherin 2. En u wacht een grote toekomst. En beteugel daarbij uw stoutmoedigheid. Ook die kan de vijand opvallen. U kunt nu gaan. Nou, als deze man de opdracht niet aankan, dan kan niemand het. Hij is voldoende loyaal gemaakt. Gemaakt, Maracos. Maar moedig en integer, dat kan niemand te maken. Of liever hem afnemen. En juist daarin, Maracos, schuilt ons grootste risico... Wat zou hij gaan doen als bij geval zijn rollen in conflict brengt met zijn oorspronkelijke aard? Er is hem zorgvuldig een passende voorgeschiedenis gesuggereerd. De man imiteert die Anto volmaakt, maar hij is het tenslotte niet. Ik vraag me af, kan iemand zijn identiteit ooit helemaal verliezen? Het vraagstuk heeft zich in deze vorm nog niet voorgedaan hier. Daar tegenover, als hij het maar een paar weken volhoudt, is dat voor ons al voldoende? Ze moeten voldoende zijn, Maragos. Sherin Antal, de dubbelhartige Pentaanse verrader. Ik kende hem nu door en door. In zijn rol had ik de gevreesde protector overbluft op fout. Namelijk door hem te zeggen wat de echte Sherin zou denken en stellig zou doen. Want ik was er wel zeker van dat Shirin Antal wellicht op ditzelfde ogenblik, nu het tijdstip van zijn vervanging ergo het einde van zijn veiligheid was gekomen... maatregelen zou treffen om zijn liquidatie te voorkomen. Hij hebt mij opgeroepen, meneer Geer. Zeker, Mordzien, zeker. Ik kan u nog slechts met moeite verstaan. Vernieuwing van de batterij in uw gehoorapparaat lijkt geboden. Dit gehoorapparaat, eh, ja, ja... Uh, luister, Martsiem. Ik kom iets later thuis. Uh, ik weet nog niet hoe laat. Hij bevindt zich dan niet op de afweerdienst. Uh, nee, ergens, ergens anders. En een van uw ex-appartementen? Ja, ja. Je bezorgdheid, Martsiem, over onze communicatie is uh, uh, ontroerend. Uh, geen nood, hoofdzak is dat mijn batterij nog wel even meegaat. De hoofdzaak is dat hij niet weet waar ik ben. Deze huis Zo, de brief is klaar. Een soort van levensverzekering. Voor hoe kort nog maar. Hangt vooral af van het juiste effect van de tekst. Dus nu lezen zoals Moklas het onder het ogen krijgt. Als je deze brief ontvangt, Moklas... en je hebt begrepen dat mij iets is overkomen, dan zul je in kwaliteit van president van de Pentaanse federatie spoedig, wacht, spoedig onderstrepen, spoedig begrijpen dat het om meer gaat. Onderstrepen meer gaat. Meer gaat dan een afscheid van een kennis. Van mij die de zaak in handen hield tot alles mij bekend was. Ah, dat is uitstekend. Zij wilt me tegelijk van alle blamen. Simpel meegespeeld met de script om alle legenden tegelijk te kunnen uitleveren. Je zult nu ja. weten wat je te doen staat. Oh, wacht. Met deze brief moet erbij. Met deze brief. Onderstrepen. Zo. Weten wat je met deze brief te doen staat. Ja, tekst onschuldig voor derde, maar duidelijk voor een boekklas. En nu nog ondertekenen. Antwoord. Nee, nee, nee, wacht, geen naam. Iets beters. Ja, je studiegenoot Antak. Antak. Hij zal het zich herinneren, Moklas, hoe als studenten elkaar cijferboodschappen toezonden. Toen waren het meisjes en politieke aspiraties. En nu? Ja. Ja, nu de blanco achterkant. Lijst van scriptolagenten en sleutelposities waar ze zitten. Zo, zal het flesje even schudden. En olie vermengt zich slecht met ammoniak en water, maar het schrift onzichtbaar. De contactman heeft er niet mee nodig. Maar moklas zal de brief direct door experts laten onderzoeken. Dat zal hij zeker. En dan. Intussen was ik opvolger van Chio in Antal, al over de Pentaanse grens... en zat met de D-trein naar de hoofdstad Jalo als een zekere Lietek, handelaar in auto accessoires Luisteren naar de ochtendconversatie van een stelletje pentane op een vlakkige, luchtachtige Hé, hey, Jalix, heb je de laatste al zo Opgepikt van Compo, gisteravond bij huis. Oh, tellen wij niet meer mee soms? Oh, jullie lezen toch je portie ochtend linden. De vrijheid. Ik had ook een exemplaar, Waar ik me verdiepte. Een goed geïnformeerd blad, al te goed bijna. De hoofdartikelen vormden een klasse apart. Ware emotionele ingenieurskunst. We ons waardig die onmogtoon van opruiing tegen het centrale gouvernement. Met een half oor luisterde ik naar de Pentane. Handelsgeiziger, zo te oordelen. Nou, die aloewees is een nette fucking ziet natuurlijk niks. Smakt in het stikdonker tegen die onbekende vent, dan en vraagt... Hé, hey, wie ben je? Nou, was krijgt vers uit de kolen, antwoord. Ik ben het, maar je kan me toch niet zien, want ik ben roodzwart. Ja, ja. Zegt de aloewees, wat maakt dat nou voor verschil in het donker? In het donker, zegt de er niks. Maar, wacht tot je thuis komt, Hi. <laughs> maar ik vergat te lachen. Om hun onbenullige grappen vestigde daardoor hun ongewenste aandacht op mij. Die dina, je die daar zuur zien kijken. Of die zo uit Schria komt. Je bent hier in Sambassa, land van loeiende fabriekschoorsteden en de koeien. Dat was ze dan ook wel aan te horen. Als ze je geen lachen geleerd hebben, wat doe je dan in onze stamcoupé? Wie ben je? Goeie reis Hai. Het schermblad met zijn jongste artikel tegen het centrale bewind gaf me inspiratie. Ja <lacht> Ik kende die anekdote, alleen uh, een beetje anders. Hoe dan? Oh, Stil even. Uh, namelijk zo. Toen die pikzwarte hobasser had geantwoord, wacht, ik jullie thuis? En, nou toen lachte die alweer en zei, maak niets meer uit, vriend. Je hebt geen idee hoe zwart ik al was. Hij was de magistraat van Defensie, huh? Huh? ja. Ja, hier. Ja, ik hier. Ja, maar ben je laat. Ik moet er nou bijna uit. En dat spul is te heet om te drinken. Eén mokka. Uh, kwart kreeg dit. Dank u. En u. Ik was spoedig in. En ondanks mijn afkeer was er toch iets in een zorgeloze sfeer wat me aantrok. Niets namen ze ernstig, die pentane. Zelfs niet hun dreigende ondergang. Ze reisden nu in oorlogsproductie. De centrale regering was toch corrupt? En als er maar verdiend wordt, hij. He? Hij, het lachen in de mond bestorven. Maar nog deze mensen, nog ik, konden vermoeden dat hun kennismaking met mij straks hunnig het leven zou kosten. Ja. Hé, hey, beste bagaai. Hey. Hoe heet je? Voor wie reis je? Litek. Hey, Voor Kuril is een kwaaddero zwaar. Ja. Aangenaamde. Hé, die ben jij toch ook? Is dat merkwaardig? ...maar veel merkwaardiger was... ...dat de gulle moppetapper plotseling al zijn vrolijkheid... schijnt te hebben verloren. Niet omdat hij mij wantrouwde. Dit kan van Skripel gezegd worden, ze bereid je overal op voor. In mijn tijdelijke identiteit, Litek, was ik ook Litek... ...en kende ik Corilis en Pretero. Geen van de honderd vragen die de moppetapper mij had kunnen stellen... ...kon mij in verlegenheid brengen. Maar hij vroeg mij niets. En in plaats daarvan... Wacht hij spoedig het gesprek op iets anders? Ik doorzag hem. Natuurlijk was hij geen reiziger van Cornelis. Dit was maar een façade. Een scribulagent zoals ik kon deze amateur min zijn. Wellicht was hij dus een Pentaanse spion. Mogelijk voor Vali Soter, mijn aanstaande collega, hoofd van de spionage. En dan bestond het gevaar dat hij mij later zou herkennen. Ik moest hem dus onschadelijk maken. Oh. Toen herinnerde ik mij dat we de melikor enclave nog moesten passeren... ...en zag de eenvoudige manier om twee vliegen in één kant te staan. melikor enclave melikor Passeercontrole. Passeercontrole. Ah, oh, elke morgen weer hetzelfde. Laten we die spoorleider omleggen. Weet je daar een jaar nog dat de medico een broertje verskrier is, hij? Ja, alleen in naam zelfstandig. Ondertussen, wij moeten het er van de Skripol-spionnen. Ja, waarom anders al die passeercontrole, hij. Daar komen ze. Ja. Een stationist, gevolgd door twee zogenaamde burgers... voor mij onbeskennbaar skripelagenten... hadden de trein bestegen. Mijn medereizigers mopperden over het openthoud. Ze doen er weer lang over. Geen hey, wonder, het is koud buiten en hier is het lekker warm, hè? Ja, ja. Alleen de moppetapper lachte niet mee. Ter sluik hield hij de nadere controle in het oog en mij. Uw passeerbewijs, alsjeblieft. Alleen voor de Pentaanse agent waarneembaar ...gaf ik de skrippel van een teken van verstandhouding. Stak ter drie vingers op en wees met mijn duim naar links... Al daar zat op de derde plaats de gewezen moppedapper. En nu gebeurde hetgeen ik had voorzien. Wat? Wat gaat zij? Wat? Laat door. Oh, maar even. De gaat niet verlaten. met de hand. Waarom moet hij nou doen? Nou ja, ja. Arme donder. Arme donder. Ja, hij is eruit. Raam open. Ja, vuile skripelschoffelen. We hadden dat hele rotmelikor al lang moeten bezetten. Ben hingen uit het raam. Ook Ik. We zagen de man rennen over het perron en hoorden hem schreeuwen in de vechten. Nee, terwijl nee. hij zo hard zijn korte benen maar konden dragen. Ander stationspersoneel hield repetierpistolen op de wagondeuren gericht om ons te beletten de trein te verlaten. Nee. Ze hadden hem. Mooi, dacht ik. Goed, weer een minder. Daarna ging ik naar het toilet om mijn handen te wassen. Ze waren plotseling klef, vettig. Ik wist niet wat door. Iets brandde in mijn keel. En in een vluchtige seconde benijdde ik bijna de echte Shirin Antal. De man die thans doende moest zijn zich voor te bereiden op zijn exit. Het zal een mooi reisje worden. Misschien gaat het wel sneeuwen. Duizend mijlen. Maar mijn laatste momenten in Trilis, die zal Screepo me niet ontnemen. Nee. Nee, ze zal me zelfs nog moeten helpen. Gisteren de brief klaar. Vandaag het dode contact instellen. Het wordt, ja, een nood vinden. Eerst een nummer op goed geluk. Nee, niet kijken. Ik kan het dat nummer nooit onder hypnose uit mijn Totaal onbekend. Hallo? Hallo? Ben jij het, Kiem? Kim? Kiem? Kim? Ik kan je niet verstaan? Nee, dat is niet geschikt. Maar er zijn nummers genoeg, ik heb de tijd. Oh, mijn hals. Tijd, ja, maar niet onbeperkt. Nou, nog eens. Met de groene toonumaat, Hallo? Wie ben je? Laat je beelden zien. Nee, een oorboetskoeg. zo de klok rond. Volgende kon ik maar rechtstreeks een nota bellen. En dan weet ik zijn naam. En wat iemand weet krijgt Skripolo wel uit. Hallo, wie bent u? U spreekt niet... Nee, met... nee, nee, stop. U mocht uw naam niet noemen. Waarom niet? Met uw beeld is dus uw stuk Wie bent u? Voor u ben ik een onbekende. Een onbekende in levensgevaar. In levensgevaar? Ah, hey. Zodra u mijn naam noemt... Betrekt u zichzelf erin? Maar u hebt mijn nummer toch eerst moeten opzoeken? Dan kent u mijn naam al. Nee, ik heb een willekeurig nummer gedraaid. Zonder te zien wat ik draaide. Op die manier dus? Alleen, als we elkaar niet kennen, hoe kan, hoe kan ik u dan helpen? Uh, luistert u. Skripol, de geheime politieke politie van Skria... heeft agenten hier in Pentanië. Ook hier in Jalo... Ik sta op hun liquidatielijst. Voor ze me te pakken krijgen... moet ik nog bepaalde dingen doen. Eén daarvan is het vinden... van een strikt betrouwbare notaris. Een notar. Via u. Ik begrijp het. En de naam van die notar... wilt u even min weten als de mijne? Als de moordenaars u te pakken krijgen... dan worden ze geen hè? Juist. Wat ik niet weet... Zelfs Kripol niet uit mijn persen. Als u mij nu helpen wil en tevens de Pentaanse Federatie in dienst wil bewijzen, vindt u dan zo gauw mogelijk een notaris. Een notaris? Dat is niet zo moeilijk, ik zelf studeer. Nee, nee, nee, geen bijzonderheden over u zelf. Vind een notaris en laat hem bellen: 1, 3, 4, 7, 5. Zonder beeld. Laat hij zich aankondigen als. Gravin. Ik heb het begrepen. 1, 3, 4, 7, 5. Zonder beeld. Bellen onder de naam Gravin. Ja, vertelt u hem wat u weet. Ik zal ervoor zorgen, meneer. U mag onder geen voorwaarden terugbellen. En met niemand praten. Ai. Komt in orde, meneer. Leef lang. Tjui. Hij liever dan ik? Een notaar. Ach, natuurlijk. Clementaar. Moet ik hem trouwens ook bedanken, ook. Die oude staat voor niets. Benoemd wat die... Zo, jong mens. Ja, ik las je naam gisteravond als mormodant. Je hebt je gratis dus al voor drie kwart verdiend, hij. Daarom wil ik u ook bedanken, notaris, Voor uw hulp, uw bijlessen. Ja, dank aanvaard. In de zekerheid dat je me stellig weer een nieuwe dienst te vragen hebt. Of niet, hij? Ja, en nee, notar, Ik vraag u hulp voor een nogal vreemde cliënt. Of u hem nu direct zou willen opbellen onder 13475. Zonder beeld. En of u zich Kravin wilt noemen. Ah, en hoe eet die schaf uit... die zijn vermogen wil verdonkere maan in een onbekend testament? Dan kan die een andere notar zoeken. Leef lang. Wacht, nee, notar, Het gaat om heel iets anders. Ja, het zal wel. Naam niet noemen. Moet een magistraat zijn van het gouvernement. Hij is een levensgevaar en wil zijn papieren bij een onbekende notar deponeren. In gevaar? Oei. Spionnen van Skripol zoeken hem. Daarom moet u voor hem een onbekende blijven. Het is alweer die dus die hier rondsluipen. Zit het zo? Het gaat om een dienst aan Pentanië. Ik moest een notar voor hem zoeken die absoluut betrouwbaar was. Oh, dank je voor het compliment. Ik zal hem bellen. In Ja, maar verheugen is nog goed. En ruim het scherm, ja, dank je. Weer een die in de ellende zit. Maar ditmaal is het meer ingewikkeld. Vier... 7 5 mm -hmm. zonder beeld. Wie bent u? Een relatie verzocht me u te bellen onder Kravin. Jamal, yeah. Eenvoudig genoeg die brief te bezorgen, maar wanneer u iets overkomt... hoe hoor ik dat? En van wie? Uh, kent u het plaatsje Triles, Noord-Pentaan, directeur Meneto? Nooit geweest. Heb er wel een kennis, hij is... Nee nee, nee, nee, nee, stop, stop, stop. Oh ja, natuurlijk. Misschien kan hij contactman worden, dus mag ik ook zijn naam niet weten. Kijk, als ik niet weet wie de brief heeft en hoe uw contact ligt is het voor skripel nutteloos mij te liquideren. Uw hulp kan mij dus het leven redden. In mijn lange praktijk als nota... bent u wel de eerste cliënt die mijn diensten behoeft om in leven te blijven Maar als het tegen dat kritische duig gaat, ook mee. Ik dank u. En nu over uw veilig contact in Triles. Aldaar zou binnenkort een man aankomen en zijn intrek nemen op het landgoed Sheritaal. Hij heeft, hij heeft een kwaal. Hij heeft niet lang meer te leven. Wat hem aangaat, gaat mij aan. Hij heet Shirin Antouk. Shirin Antouk. Kwaal. Juist. Elke dag zal de dokter die Sherwin Antow bezoeken. De oude medico Lorin een beetje in kletskous praat met iedereen. Zo gauw er met die, die patiënt Sherwin Antow dus iets bijzonders gebeurt... als hij bijvoorbeeld de behandeling staakt... of zelfs maar een ongewone of merkwaardige indruk maakt... zal die medico erover praten... Het geslacht Schierin is populair. Uw contactman kan makkelijk ervoor zorgen dat hij... Ja, dat hij heel doek te horen krijgt, ja. Dan belt hij mij op en dat is het zijn. Het signaal dat u de brief moet afleveren. Ja, oh, oh nog iets anders. Ja? U zult schikkingen moeten treffen. Ik bedoel, reiskosten maken om dit alles te regelen. In die envelop zult u daarom behalve die brief... Een honorarium van 10.000 krediet aan... Ah, 10.000? Bent u ja, Het is geld van de federatie en kleinigheid. De dienst die u je bewijst, is onschatbaar. Ja, dat geld weiger ik natuurlijk te accepteren. En verder was afgesproken. Te beginnen haal ik die envelop af om 19.05 vanavond. Ik reken op u, nota. Leef lang. Dat is heel goed gespeeld. Als Kria de oorlog wint... is de president... goed. Hij kan dus die oude suffer die brief... nooit meer versturen. Maakt hij hem open... dan ziet hij dan niets bijzonders aan. Is altijd gedekt. Nu tegen Skripol, later tegen Pantanië. Ha, ik. En dit alles om... Om een paar maanden langer te leven. Rustig dood te kunnen gaan. Zonder familieblaan. Het enige gevaar nog is die vervanger. Als die vent ook maar één fout maakt, komt alles uit. En wat dan? Alleen al die verwisseling. Hoe speelt Skripo die klaar? Hoe we dat klaar spelen, meneer? Oh, wacht u maar af. Weet u wie ik ben? Wat er vanaf hangt? Geen idee. Ik heb alleen mijn instructies. Voor mij bent u Litek, reiziger en autoaccessoires. Dit pakje moest ik u geven. We openen op uw kamer. Morgenavond breng ik u in een bepaalde auto van hier... naar naar Jalo zelf. Wat daar moet gebeuren, is allemaal specialiteit. Ik was aangekomen, moe na de lange treinreis. Gekomen vanaf de zuidgrens naar de, de hoofdplaats van het laagliggende residentschap Tatos, En nog de bestrijking door het grimmige lange afstand geschud van de Skritische grenzen. Daarna honderd mijlen vlak langs de Roka, waar ze door het scheidingsgebergte breekt en via het dal toegang geeft tot het eigenlijke Pentanië. Hoog het dal beheersend de Melikor-enclaaf, waarvan ik niet wilde terugdenken. Vervolgens de driedubbele Pentaanse fortificatielijn, het mijndistrict Hobassa, het golvend heuvelland van Senbassa met zijn fabrieken en weiden. En tenslotte, in de grauwe winteravond, Atayalo, voorstad van de Pentaanse residentie Jalo. ...waar ik was afgehaald door een onbekende, een zakenvriend... ...naar diens woning gebracht, Zulks in zijn afwachting van de volgende avond... ...waarop in Jalo mijn verwisseling met de werkelijke Shirin Anto zou plaatsvinden. Met een lafaard, die zich ondanks alles toch zou afvragen wat hem te wachten stond. Vrijheid of liquidatie. u misschien de weg wijzen? Wij zullen jou de weg wijzen. Ah, het juiste antwoord. Stad, u in, heren. Wij gaan achterin zitten. Welke route verder? Linksaf, naar de oude binnenweg, naar Jites. Dus toch eerst naar mijn huis? Wacht maar af. Graag wat langzamer, ja. Of vindt onderweg ergens... op een bepaald tijdstip een verwisseling van auto plaats. Mm. Mm. Maar hoe kom ik dan naar Noord-Pentanië zonder auto? Geen zorg. Wij brengen je waar je wezen moet. Nu rechts. Ik heb het 16.55 uur. 55. En tot 17.05 uur 5 moeten we rijden. Niet harder dan 20 mijl. Huh? Goed. Dan niet harder dan 20 mijl. Ja. Hoe kunnen we. Kan ik. Kan ik dan bijvoorbeeld in Prenda zijn? Nadat die. Niet te bekijken, hè? Oh. Of gaan we een andere route. Over Berna bijvoorbeeld. Ja, andere route. Niet pernaar, niet Berna. 16.57 uur. 57. Uh, iets meer gas. Je hebt een afspraak. Mag je niet missen. Waarom ik zo mooi in het zwart ben, weet ik niet meneer. Maar het is volgens instructie. Nu rechtsaf. Zo. Hier is de oude weg naar Jitis. Ik ben benieuwd naar de komende manoeuvre. Ik weet alleen wat ik te doen heb. Organisatie en vakwerk, samen Skripol. U kunt erover oordelen. Ja, Skripol vertelt niemand meer dan het strikt nodige. Hoe laat is het? Op slag van 17. Dadelijk moeten we hem achterop komen. Wie hem? Lange zwarte auto. Het is al te donker om de weg ver te overzien. Nu eens hè? I ja. ja, dat moet die wezen. Daar. Graag achterblijven. blijven. Klein licht voor uw informatie, het is een auto. Ik duurde in de diepe winterschemering naar de wagen die we snel inhaalden. Ik hield in en bleef erachter. Ergens langs deze weg, zo berekende ik, moest behoud houden. Ik zou mijn voorganger, onze Pentaanse handlanger, dus ontmoeten. Hem spreken misschien. Maar ik zou hem niet discretischer goed brengen. Hij was alleen maar nuttig geweest voor ons als Pentanse hoogverrader. Lang genoeg had ik mij op zijn slappe handtekening geoefend om zijn ware aard te peilen. Uiterlijk bravoer, innerlijk laf. Dan zat hij meer dan ooit reden zich zorgen te maken over het tijdstip waarop hij voor ons had afgedaan. Die twee auto's daar verderop, die we inhalen. De weg is niet breed. Het is moeilijk te passeren, allebei. Eén inhalen is genoeg. Kruip tussen die beide wagens in. Doet er alsof je langs wil. Ja. Langs de volkswagen. Zo. En achter je voorligger blijven. Die, die voorligger. Waarom is dat zo'n, zo lange auto? Even kijken. Uit die koplampen. Klein licht. Het is... Het is een lijkwagen. Daar achter blijven. En meedraaien in de komende bocht rechtsaf. Een lijkwagen. Je ligt er nog niet in, broer. De zijweg. Let op. Inhouden en meedraaien. Dit is... de weg naar het verleden kerkhof. Juist. En die auto achter ons... die erbij hoorde, die gaat niet met ons mee. Die gaat... rechtuit naar mijn huis. Naar Itis... En ik? Nergens veiliger dan een oud kerkhof. Als jullie hem wat hoger hebben als. het zal jullie het kop kosten, allebei. Waar zouden we je, je beter kunnen deponeren dan daar? Nee, moordenaars, wat ik rijd. Jullie zitten toch achterin. Afremmen. Um, voel je dit in je rug? Er zijn verschillende manieren om iemand koud te maken. Ook langzamer. Gauw kiezen, broer. Nee. Ik zal wel. Dan hier stoppen. Lichten uit. Mooi. Uitstappen. Eind van de rit. Ik ik wil niet, zei je? Als jullie me iets doen, dan kost ik jullie kop. Ik heb mijn voorzorg genomen, dat heb ik. Uitstappen. Mooi. Ik zei eind van je rit in deze wagen. Nu in die andere. In de lijkwagen? Wat dat? En je hoeft nog niet eens in die kist. Zou niet kunnen ook. Er ligt al een vent in die we in het noorden moeten onderspitten. Kan ik jou gelijk brengen waar je wezen moet, Trillers? Of had je je bedacht? Wat? Huh? Ik? Nee, nee. Ik blijf dan hier. Nog meer te doen vannacht. Jij laat hem over een paar dagen uit. Je levert je andere vachtje af. Daarna langs dezelfde route terug. Mijn verwisseling met de echte Shirin Antouw had niet meer dan 15 seconden gevergd. Overbodig efficiënt, dacht ik. Want waarom moest Kripo het zo spelen dat ik mijn verfoeilijke voorganger niet te zien kreeg? Immers, ik kende zijn gelaat dat als twee druppels water op het mijne moest lijken goed genoeg. Of wilde men niet dat deze vergader mij te zien kreeg? Het bleek mij vreemd. Hoe het zei, de zwarte wagen met hem erin sloeg dus met de lijkauto rechtsaf. Ik aan het stuur van de oorspronkelijke volkwagen ging rechtdoor naar Jytis, het voorstadje waar ik in plaats van de echte Shirin Antou nu zou wonen. Zijn sleutel had ik, zijn papieren, zelfs zijn communicator. Naar het uiterlijk een onschuldig gehoorapparaat. Mijn begeleider stapte uit en gaf mij instructies over de terugwisseling van mijn auto... die nog diezelfde avond de 21 uur zou geschieden, Zulks omdat mijn officiële chauffeur, die zich heden onwel had gevoeld... morgen weer zijn dienst zou hervatten. Hij was niet één van ons. Het wegenplan van de streek had ik goed in mijn hoofd. Mijn rol kende ik in de perfectie. Van de mocht zien in werkelijkheid een skripelman had ik niets te vrezen. En toch... toen ik de oprijlaan naar de villa opreed... voelde ik mij vaag ongerust. Zonder reden. Want hoe had ik toen kunnen vermoeden... dat ik, zij het onwetend... nog dezelfde avond langs deze laan... een mens de dood in zou zenden. Ik verontspoedde mijn huivering en stapte uit vond de huissleutel, stak de sleutel in het slot, opende de deur en stond op de drempel. Ik, een nieuwe Sherman Antouw. een kritisch patriot. Wij vragen uw aandacht voor een oorspronkelijk hoorspel door Carl Lans. Regie Leon Pogel. U hoort vanavond het derde deel. Twee projecten. De is dus goed verlopen, Marco? Zonder enig incident, kameraad Protector. De echte Sherin Antal is om 16.45 uur uit zijn bureau in Jalo vertrokken, zonder chauffeur. Onderweg zijn twee van mijn mannen ingestapt en hebben hem geleid tot op de weg naar Jitis, tot achter een lijkwagen met volgauto. Onze man Sherin 2 zat in die volgauto? Inderdaad. Even voor de zijweg die naar een oud kerkhof loopt, is. In plaats van onze man, Shirin Anto met de begrafeniswagen afgezwengd. De auto met onze man verliet de stoep en reed gewoon door. Hij kwam in Anto's plaats, daar thuis, of er niets gebeurd was. En de echte. Is bij het kerkhof in de lijkwagen gestapt en wordt volgens uw orders gebracht naar Trilis. Ja, liquideren was beter geweest. Als hij maar niet die lijst van onze agenten had weggestopt... ...en een dode contact had geconstrueerd waar we niet aan kunnen komen. In ieder geval zit hij toch ver genoeg van de hoofdstad, Kameraad protector. Duizend mijl van Jalo. Uh, is er al een ploeg naar Trilis onderweg om achter de finesses van dat contact te komen? Ja, kamerad protector. Ik zie het momenteel zo. Om, als hem wat overkomt, die papieren automatisch voor de dag te brengen... ...moet Antal een man in Trilis hebben... Een man die hij zelf niet kent, maar die hem wel schaduwt. Wie komt daarvoor in aanmerking? Anto's landgoed ligt vrij afgelegen en hij heeft een slepende kwaal. Wel nu, een kwaal voor ondersteld geregeld doktersbezoek. Een medico kan dus het contact zijn. Of is alleen maar buiten zijn weten in de contactketen ingeschakeld. Hij spreekt talloze mensen die naar Anto informeren. Anto is van een vooraanstaande familie... In dat geval wordt het wel heel moeilijk. Enfin, het is maar voor een korte tijd, hopen we. Maar nog moeilijker is het voor onze man. Die nu voor Antou de rol van hoofdafweerdienst van Pentanië moet spelen. Hij is zelfs onderweg al actief geweest. Ik ontving rapport uit Melikor dat iemand in de trein een Pentaans agent onschadelijk heeft gemaakt. Skripal kon hem er zo uithalen. Moet Schering 2 hebben gedaan. Zeer intelligent. Maar juist dat vergroot het risico dat, uh, dat hij erachter komt... dat hij een pentaan is en geen criterium. Ons psycholab heeft hem in elk geval toch grondig gehersenspoeld. Ja, het heeft hem alles afgenomen. Zijn nationaliteit, zijn verleden, zijn karakter. Maar was het voldoende? Ik bedoel, is een mens alleen maar dat of is hij meer? Daarom, Maracos, moeten we zo snel mogelijk werken. Hem geen tijd geven tot nadenken... Via hem moeten we de Pentaanse legeropstelling aan de weet komen. En via hem een schijninvasieplan aan de generale staf daarvoor schotelen. En het zenderproject, kamerad protector? Dat kan u elk ogenblik tot voltooiing komen. Dan kunnen we daar een man inzetten die overal toegang heeft. Om de zender op te blazen op uur uur? Dat is slechts een onderdeel. Daarvan, kamerad protector? Dat zal ook die Sherin II zich spoedig afvragen... Als hij onze onevenredig uitgebreide preparaties gewaar wordt. En het eerder begrijpen dan u, Marakor. Mortzien, de huisbediende, zal hem zo gauw mogelijk op de hoogte brengen. Want het is niet uitgesloten dat onze Shirin er zelfs vanavond al komt voor te staan. Valt dan wel met de neus in de vuurpot. U bent gearriveerd, meneer. Uw mantel, goed, dank u. Gearriveerd, ja. Zoals je ziet, hè, hardzien. En zelfs eh, normaal op tijd. Of schoon u zelf moest chaufferen. Mm -hmm. En op een avond als deze kan men niet voorzichtig genoeg rijden. Is uw gehoorapparaat naar genoeg, meneer? Ik bedoel, sinds ik er vanmorgen een nieuwe batterij in heb verplaatst. Ja, ik weet mij weer van mijn volledig contact met de buitenwereld verzekerd, hij. Daar, in de eetkamer, meneer Sherin. Heeft Zele voor u opgediend? U hebt ditmaal vermoedelijk wel etlust. Dat zeker. Niets is zo goed voor de eetlust als een solo-hitje in februari, Moor hmm. Flink menu daar op de warme tafelplaten. Wijn, hobassi, soep, asperges, gemalen vleesgerecht, uw liefste gerechten. Zachte vooral, zoals u zich zonder twijfel herinnert. Hmm. Zeer, zeer attent. Alleen ontbreekt er nog de grillisaus aan, hè? Een verzuim van onze kokkin. Oh, dat is geen bezwaar. Maar de hobassie, die zal ik overslaan. Zoals u wenst. Meneer. Nou, dan begin ik maar meteen. He. En terwijl u spijst, mag ik mij een opmerking veroorloven? Hm? U herinnert zich wellicht een zaak bekend als Project Z. Z. Aan het zenderproject, ja, tamelijk. De details, ik zou ze weer moeten opfrissen. Het dossier ligt in de kluis. Maar misschien is het minder tijdrovend als ik uw geheugen te hulp kom. Het ging, meen ik, om, om de plaatsing van een vertrouwde agent, hè? Juist, meneer. In de gebouwen van de politieke zender, de stem van Plantanië. Behalve het voor geval van oorlog gereserveerde materiaal... zijn er ook wetenswaardigheden uit te vorsen... zoals de namen en de families van de commentators en contactofficieren. Ja, ik volgde dit alles natuurlijk met enige belangstelling. Oh, oh, oh. De menselijke belangstelling van Skripol is altijd verkwikkend. Dus het centgebouw. Sommige van onze groepen hebben met diverse middelen... eerst een paniekstemming onder het personeel veroorzaakt... Alle identiteitsbewijzen zijn daarna vervangen door nieuwe... ...doch deze vielen enigszins donker uit. Op een goede avond heeft de directie... ...was het op uw advies een razzia gehouden... ...en daarbij een aantal onbevoegden aangetroffen. Hm? Agenten van Skripo? Nee, meest plaatselijke bondgenoten. Oh, handlangers dus. In elk geval misbaar. Doch, slechts het gebouw binnendringen was niet genoeg... Elk personeelslid immers is gebonden aan een zeker gedeelte. De moeilijkheid was en is nog steeds de grenzen te overschrijden. Ah oh ja, ik, uh, ik herinner het mij weer, ja. De directeur, een stijfhoofdig man, dacht het veiligheidsprobleem te hebben opgelost... met een cordon conscript voorzien van helmen en repeteerpistolen. Nu ervaart hij een ongewone emotie, namelijk de schrik van zijn leven. Wat u nu verwacht, is dat die directeur pittoral heimelijk... Uh, ...iemand naar ons, naar mij, toestuurt. Naar u als hoofd van de Pentaanse afweerdienst. En mij om een permanente veiligheidsagent komt vragen, zoiets. hè? Hey? Alleen maar zien waarom men nu niet rustig laten eten... ...en me dan eenvoudig het dossier voor te leggen, kocht wij voor om dit palaver. Omdat, meneer Scherin, een afgezand van de directeur een afgezant die ongezien wenste te blijven... via uw brandtrap en balkondeuren... uw leeskamer is binnengedrongen... waar deze amateur achter gesloten overgordijnen... van buitenaf duidelijk zichtbaar... u in het diepste geheim staat op te wachten. Overigens, hij heet Zorak. Onverhoeds plompte ik in mijn eerste opdracht... Scribolo had het zo gespeeld dat de directeur juist mijn hulp moest komen inroepen in het geheim voor het plaatsen van een agent in het semmergeboren. Ik behoefde slechts op Surak de juiste indruk te maken. Het beste leek mij van meet af de leiding te nemen. In mijn leeskamer bracht Sela mijn Tilak, geuriger dan onze theesoorten in Scria. Ah, die slappe pentaal hadden het goed, te goed. Daardoor waren ze dan ook zo corrupt, verdeeld. Onze bezettingstroepen zouden dit wel veranderen, met mijn hulp. Dank je voor de tilak, Sela. Zet maar neer. Sela bleef staan. Ik begreep dat er meer van mij verwacht werd. Je bent een uitstekende zorgster, Sela. Het avondeten was zacht en mals. Martzing had het mij me opgedragen, meneer. Alleen de echte saus had ik niet meer in huis. Oh, dat is geen bezwaar. Er uh, is iets met u, meneer Shirin. Ik verschrok. Vooral omdat achter het gordijn mijn bezoeker zo rak het ogenblik afwachtte dat hij mij alleen zou treffen. Uh, wat is er? Uh, met mij? Behalve slaap. Uw stem klinkt anders. Veel minder hees. Ja, het viel mezelf ook op, Sela. Sinds een paar dagen ben ik namelijk bezig het roken af te leren. Ja, je weet, keelkanker, longkanker. Het begint met heesheid en voor je het weet, hij... U ziet er ook veel beter uit. Ja? Nou, ik voel me ook veel beter, Sela. Verder niets meer nodig, meneer Shirin? Uh, nee, nee, vanavond niet. Ik dank je, Sela. Zo. En nu komt u maar achter dat gordijn vandaan, meneer Sorak. U zult wel stijf zijn, hè? Hoe... Hoe wist u... Hoe kon u raden dat... De... Als chef van de afweerdienst bezit ik enig combinatievermogen. Gelukkig voor u. Ik had u kunnen neerschieten. Daaraan had ik niet gedacht. Maar hoe zag u... Ten eerste pleeg ik geen overschoenen onder de gordijnen van mijn leesvertrek te deponeren. ...en ten tweede verwachtte ik u op deze of gene dramatische manier. Gaat u zitten. Dank u, meneer Schillen. Mijn methode zal u vreemd voorkomen. Maar we wisten er niets anders meer op. Mijn directeur Pitoural durfde u zelfs niet op te bellen. Overal om ons heen, en misschien ook om u heen... ...zijn er als kritische spionnen en hun handlangers. Heel Jalo is als onderdrenkt. Pitoural heeft een ratia laten houden in het zendergebouw. Ja, dat is en... mij bekend. U bekend? Omdat ik zelf uw directeur een hint had gegeven. Nou, ter zaken, meneer Sir. We weten niet meer wat te beginnen. In het eerst werden onze mensen geschaduwd. Dat ondervingen we door hen en hun gezinnen onder te brengen... in de woonkwartieren van het zendercomplex. Maar daarna kwamen de nieuwe identiteitsbewijzen. Er is mee geknoeid, ergens. Ja, hun algemene achtergrond was te zwaar gekleurd... voor de opdruk die voor elke dienst afzonderlijk in het oog moest springen. Nou, zo gauw ik dat bemerkte... Zag ik het spionage aspect. Ja, de oude Pitoro hield er ja? Zeven hebben gevangen. Zeven. Hmm. Vijf waren de bezoekers van andere magistreuren. beweerden dat ze zomaar eens een kijkje kwamen nemen. Twee andere hadden vervalste bewijzen. Ze bleken twee lui van de skritische ambassade. Zijn inmiddels uitgewezen. Maar één ding begrijp ik toch niet: hun doel. Immers geen van die spionnen had een algemene sectiekerk. Sommige van ons bezitten namelijk nog een intern bewijs waarop we van de ene naar de andere sectie kunnen. Ik bijvoorbeeld heb er één, Pietoral natuurlijk... en nog een paar luid die boven verdenking staan. De indringers konden op hun valse identiteitskaarten... dus nooit verder komen dan de laagst geclassificeerde, dus de ongevaarlijkste secties, zoals de kantines en dergelijke. Een doel? Voor mij als afweerofficier is hun bedoeling zo helder als glas. Zo helder dat als u niet naar mij was toegekomen... ik zelf stappen zou hebben gedaan... Die hele passe kwestie heeft namelijk alle kenmerken van een afleidingsmanoeuvre. Afleidingsmanoeuvre? Voor wat? Voor iets dat Pito al kennelijk heeft doorzien. Namelijk de mogelijkheid dat skripulagenten of hun handlangers zich allang in uw geheime secties hadden genesteld. Daaraan had ik niet gedacht. Onze razzia is uitgelokt. En Skripol heeft ons een paar agenten in de bek geworpen. Om u te suggereren dat het net van spionnen u omringde. Dat slechts een verscherpte passecontrole uw veiligheid naar buiten kon waarborgen. Terwijl mogelijk ondertussen uw secties al geïnfiltreerd waren. Dus daarom Pieter als verzoek in elke sectie apart een van uw agenten te plaatsen. Dat natuurlijk niemand weten mag. En op welk verzoek mijn antwoord luidt? nee. U zegt nee. Kan dit dan niet? Zeker niet op die manier. U hebt acht, negen secties, hè? Pitoral stelt zich toch niet in ernst voor dat ik negen agenten voor uw radiogebouw te missen heb? Laat staan nu, terwijl de oorlog voor de deur staat. Maar Pitoral meende dat juist een man die door alle secties neust, zou opvallen. Er wandelen minstens drie personen vrij door al uw secties rond, beste Zorak. die niemand opvallen. Wat dacht u van de reparatieman, de techniker? Hè? En van de diensters die de mokka rondbrengen, hè? is... Ja, dat is volkomen waar. Die hebben ook een algemene kaart. Nou, u ziet het. Nee. Eén man kan ik desnoods missen. Dat is niet alleen voldoende, maar zelfs beter. Wanneer kunt u dit regelen? Uh, zo gauw u een algemene sectiekaart voor ons hebt. Alsjeblieft. Hm? Alleen de naam behoeft u in te vullen. Die Pieter al. Een onderhandelaar, hè? Want reiziger moeten worden in bijvoorbeeld de auto-accessoires, hè? Goed, overmorgen komt de man die u nodig hebt. Trouwens, met die overbezetting van uw woonkwartieren... ...hebt u stellig wel behoefte aan een tweede reparatieman. Dat is dan geregeld. Maar ik vraag me wel af waarom Skripal zich zoveel moeite heeft gegeven. Oh, er hebben heel wat geclassificeerd materiaal... ...beleidslijnen, militaire aspecten... ...geprepareerde orders voor wanneer die bliksemoorlog losbarst. Maar waarom is het voor Skria zo vitaal... Wat kan hun feitelijk de stem van Pentanië schelen bij een blikseminvasie? Tja, er zit iets onevenredigs in dit plan. Het rijkt stellig dieper. Maar in welke richting? Ja. U hebt een mening, meneer Shirin, over dit probleem? Welke? Eh, eh, zeker. Namelijk dat het een interessant probleem is. Maar voor alles... een afweerprobleem, hè? Neemt u mij niet kwalijk? Trouwens, ik moet nu weg liefst ongezien. Mijn auto staat een eind verderop. Het is al 21 uur. Ik had al Shirin Anto de zaak goed gespeeld. Zo goed dat ik bij het uitlaten van mijn bezoeker een bepaalde voorzorg veronachtzaamde. Terwijl toch Suraks laatste woorden me eraan hadden moeten herinneren. Pas toen ik de voordeur voorzichtig opende om mijn geziene gast ongezien uit te laten... Meneer Shirin. Daar, daar verderop in uw oprijlhaan, daar gebeurt wat. Wie zijn dat? Wat doen ze? Meneer Sheeran, meneer Sheeran, we zijn omsingeld. Of nee, ze verwisselen twee auto's. Wat moeten we doen? Dat was het. En ik wist hoe laat het zou gebeuren. Namelijk nu, om 21 uur. De wagen waarin ik was gekomen werd weggehaald... en de originele ervoor in de plaats gezet. Maar Zorak had het gezien. Hij was nerveus en gespannen, dus tot het uiterste wantrouwend. Als bliksem schichtte schoten een reeks antwoorden door mijn brein. Mijn kalmte redde mij. Uh, ja, ze, ja. ja, ze zijn precies op tijd. Ze uh, Beter even wachten, Zorak, tot het gebeurd is... U zou anders de laatste moeten zijn om zich hierover te verbazen. Want als ik bezoekers verwacht die bij nachten tijd mijn ramen binnenklimmen... dan verwacht ik misschien ook wel bezoekers die auto's halen en brengen, he? Oh, ik, ik had geen idee wie het waren daar in donker. Nou, ik des te beter. De leider van die drie wordt uw nieuwe onderhoudsman. Gedaan. Zo, wel uw weg is vrij. Wel, dan ga ik, meneer Schirin. Ik dank u voor uw medewerking. Leef lang, leef lang. Als ik zo vrij mag zijn, meneer Schirin. Oh, ach, maar zien. Wel alles in orde. Hier, hun interne sectiekaart. ...goed voor één onderhoudsman. Introduceer hem via je connecties. U kunt alles aan mij overlaten, meneer. Een overwinning voor Skripo. Behalve dit. Hm? Zorak heeft te veel gezien. Mocht er iets in dat project scheef gaan laten? Hm? Later. Uh, dan zal Zorak gaan nadenken. Dat is een risico voor de toekomst. En daarom nu te liquideren lijkt me riskanter. De directeur van het zendercomplex, Pitoral, heeft hem in het geheim naar mij toegestuurd. Meent dus dat niemand behalve ik van de zaak weet. Maar als morgen Sorak ergens vanmorgen ligt... ...gaat Pitoral zich afvragen door wie Skripel zo gauw op de hoogte kwam. Erger. Zich afvragen of Sorak tijdens zijn bezoek aan mij soms iets heeft ontdekt. Ja, zo belangrijk dat Skripel hem daarom moest liquideren. Dit laatste risico... Is heel wat groter dan het eerste. Denk daar maar eens over na. Dan zul je het met me eens zijn. Dat ben ik ook met u eens. Goed. Wel, mijn auto staat er weer. Hm. Ik ga nu naar mijn slaapkamer. Wel trust, meneer. De volgende morgen reed mijn chauffeur mij terug van zijn goed georganiseerde afwezigheid. ...naar mijn bureau in Jalo. Zonder het ooit te hebben gezien... ...kende ik het van binnen en van buiten. Het maakte deel uit van een oud, onopvallend gebouw... ...gelegen aan een drukke verkeersweg met oude statige bomen. Het gebouw werd in hoofdzaak geoccupeerd door de inlichtingendienst... ...van wat dan nu mijn ambtgenoot van spionage was, Vani Sotar. Spreekkamers, administratie, de archieven, cryptografie, fotocopieer magazijnen en comptabiliteit, ze vulden het bijna geheel... ...doch lieten nog net ruimte over voor een vrij laag groot vertrek... ...donker als in de zoutmijnen... ...zodat men als slechts bij kunstlicht kon werken. En een nevenvertrek voor mijn bijzondere communicators. In het vertrek stonden telefoons met rechtstreekse onaftappbare lijnen... intercoms, alles met of zonder beeldscherm... Stalen ladekasten, schrijftafels. Zie daar mijn afweerbureau. Vijftig vierkante meter voor heel Pentanië. Het was een schijnbureau, deze afweerdienst... ...en door mijn voorganger, Sherin Amthouw, zo gehouden. Op het ogenblik dat ik het in werkelijkheid zag... ...dacht ik aan Skripol... Trots vervulde mij een dergelijk omvattend apparaat achter mij te weten. Daarom was ik vol zelfvertrouwen en beging aanstonds mijn eerste, kleine, doch zeer verrijkende blunder. Morgen, Lilly. Ernstig aan het administreren in kaal buislicht. Terwijl je geen idee hebt hoeveel je mooier je blonde haar zou uitkomen in het winterzonnetje buiten. Maar ja, op naar de zout, mijn hai. Ik opende mijn bureau, sorteerde mappen, berichten, tapes, ontcijferde door mijn twee medewerkers... die ik in een nevenvertrek bezig hoorde met hun tikkende apparatuur. Voldaan over het gemak waarmee ik in de routine gleed, keek ik op. Recht in de grijze ogen van Lillé, die mij opmerkzaam aanstaarde. Lillé had de mooiste ogen die ik ooit gezien had. Mooier nog dan Murilla uit mijn herinnering. Maar dat Lillé mij, nog mijn voorganger, erg mocht, stond duidelijk op haar gezicht te lezen. Je staat maar aan. Wel, het eerste goede teken. We gaan vooruit, hij. We lijken wat veel gezegd. Misschien u. U hebt eindelijk mijn juiste naam ontdekt. Tussen velen, ongetwijfeld. Ik had mijn voorganger wel kunnen afremmen. Lillee, een lang blond meisje met ernstige grijze ogen. Hoe had mijn kleverige voorganger ooit een naamje voor haar kunnen verzinnen als Lee, of nog erger, kleine Lee? Onwillekeurig had ik haar Lillee genoemd, niet in Anto-stijl. Improvisatie moest me hieruit redden. Uh, ja, zo ben ik nu eenmaal, hè. man van ingevingen. Lee was het gisteren, Lee Lee vandaag, morgen. Ja, misschien vind ik dan wel een nieuwe, nog charmantere naam voor je. U hoopt toch niet dat ik me daarvoor interesseer? Uh, zolang je me zo aanstaart, interesseert het je desondanks. Niet dit onderwerp. Alleen de vraag wat er sinds gisteren met u is gebeurd. Ik had de ergste secretarisse getroffen die maar denkbaar is. Een intelligente jonge vrouw met intuïtie. Ik had onverwachts moeite in mijn rood te blijven, maar het lukte. Ah, het spiedend vrouwelijk oog van afweer in actie. Ja, ik. Eh, ik heb het eh, roken eraan en een nieuw middel gekregen voor de keel. Eh, je kunt het dus horen? Ja, dat ook. En ik hoor dat het werkelijk tijd is voor de zoutmijnen, 9 uur 30, juffrouw Podrassi-Lillet. Lillee boog zich weer over haar werk. Naan zei het wat zuinige, maar toch een glimlach. Mag ik meneer Sherman? Mag ik Aan zijn wat korte gestalte, donker haar en agressief gezicht herkende ik hem terstond. Ah, Quentis. Quentis keek mij scherp aan, maar niet neutraal zoals Lillee. Bij Lillee moest ik de lijn laten vieren, bij Quentis hem strak aantrekken. Soms niet je wenkbouw kwent, is als Lille naar je kijkt... ...vooral niet als ze op die manier naar je kijkt. Alsjeblieft. En bloost. Hij helaas niet tegen haar rijpere chef. Waaruit ik afleid, meneer Sheer, dat u zich oud gaat voelen. U ziet er overigens iets beter uit dan gisteren. Op uw leeftijd wordt het zaak op tijd naar bed te gaan. Zeer terecht, en op de jouwe kwent is om op tijd uit te komen. Ik was op tijd in het gebouw. Ik heb geen wenk nodig. In plaats daarvan zou het bezit van een... Een beetje gevoel van humor je wel bekomen, Quent is. Anders wordt een tijd voor humor. De generale staf overweegt versterking van de grenstroepen. Overal hier wemelt het van vijandelijke agenten op uur geen vat kunnen krijgen. Die twee heeft het centrum gebouwd, waren notabene lui van de Scritische ambassade. Vindt u zoiets ook humoristisch? Oh, je hebt geen idee. Quent hoe humoristisch het al is. Ik bedoel, uh, van een grimmig soort. Overigens, die twee heren zijn al uitgewezen. Maar de echte, die krijgen we niet te pakken. Van overal in de industriële zuidprovincies vangen we hun smalbandsignalen op geheimen draagbare zendertjes die al uit de lucht zijn... ...voor we op ze hebben kunnen afstemmen. Ja, en als we ze dan een keertje opvangen... ...dan krijgen we zoiets als dit. Alsjeblieft. We, weer een tip. Van gisteren. Niet, die jullie niet hebben kunnen ontcijferen? Ik nam ze ook nog mee naar huis, ja. Uren op zitten martelen. Misschien wil u uw talent eens op proberen vanavond. Nou, op mijn leeftijd wil ik, uh, wil ik net eens op tijd naar bed. Lille bladerde in een dossier, maar had ons nu wel gevolgd. Quentis had ik verslagen, maar Lille. Enfin, wat denken ze van de code? Merkert, min substitutie. transformatiecode. Ja. Gisteravond zelf ook de geluidkopieën eindeloos door de cryptofoon gedraaid. Past niets op. Ja, maar waarom al die bijzondere moeite zo opeens? Het bericht werd driemaal herhaald. Eerst heel zacht, toen harder daarna luid. Als was het vlakbij... Een bericht dus dat van agent tot agent werd doorgegeven in de richting van JALO. Ja, hun draagbare zendertjes reiken niet zo ver als onze apparatuur. Zo. Jullie kwamen dus niet uit, hè? Nee. Nou, niet van dat moeilijke, hè, Quentus. Cryptografie is geen kwestie van hersens, maar een soort gave. Je cryptofoon is daarbij niet meer dan een machine... die een geluidskopie van de morsetekens door een selector voert. Een besparend hulpmiddel. Geen brein. Nou ja, u kunt die dingen nu eenmaal aanvoelen. Nou nu, jammer genoeg ook niet altijd kant is. En een gave die je niet kunt commanderen is weinig waard. Ja, geef me die originele fotoband, maar dan zal ik die vanavond eens rust... Ik zei, rustig bekijken. Oh, officier Bellemond. Kunt u naar ons toekomen, meneer Schiering? De chefstaf heeft u nodig. Het zou wel plezier zijn als u zich nu kon vrijmaken. Goed, dan kom ik. Op lieve naar de generale staf, erger dan de zalmijnen. Ik zal die fotoband voor u klaarleggen, maar wat u aan heeft, voor mij is het een onnodige tussentrap. Morse-signalen kunnen gemakkelijk rechtstreeks in geluid worden omgezet, of zoals vroeger op papier. Mijn gehoorapparaat moet je doen beseffen dat ik voor geluid minder gevoelig ben. Morse-signalen hyperfilm en hyperfilm in lichtimpulsen om te zetten gaat even efficiënt. Gezichtimpulsen die, uh, ja, ja, nou ja, die doen niets. Ik kan het niet opschrijven, maar daarom prefereer ik fotobanden. Ik weet niet, maar het lijkt niet redelijk. Geen grave is redelijk, Quentis. U hebt dat rare systeem zelf ingevoerd. U kunt er het beste over oordelen. Dat kon ik zeker. Maar ik wacht er mij wel voor het geheim daarvan aan Quentin uit te leggen. Immers, fotoopname kan men vergroten. Zo sterk dat soms verborgen details voor het blote oog onzichtbaar kunnen worden waargenomen. En op dat ogenblik zei Quentis. Overigens, hebt u het al gehoord, meneer Schurin? Gisteravond later is er een man verongelukt. De assistent van de directeur van het zendergebouw. Zorak, heette hij. Als een handgranaat smakte het bericht voor mijn voeten. Zorak vermoord. Martien had dus mijn orde genegeerd... en mijn missie onmiddellijk gevaar gebracht. Daar zou hij voor boeten. Binnenin mij stormde het. Maar ondanks alles bleef ik, hoe weet ik nog niet, volkomen kalm. Zorak? Vermoord? Kan uh, dat iets voor afweer betekenen? Voor ons? Niets. Het lijkt alleen zo'n anticlimax. Terwijl de agenten van Skripol al die moeilijkheden rond het zendergebouw hebben geanceneerd... en iedereen moordaanslagen op vitaal personeel verwachten... is die Zorak zomaar domweg verongelukt. ergens uit de bocht gevlogen en tegen een boom terecht gekomen. Dus uh, niets voor ons? Ah, oh, er blijft nog genoeg over hier. Daarom wilde ook ik wel eens wat meer in het eigenlijke werk. De uh, onervaren nog, jonge vriend? Dat vond Vani daar ook. Hem zal ik ook nog wel eens wat laten zien. Als hij wist. Ja, ga door. Och, meer een idee. Toen reden we naar de staf. Ik vond er bijeen. Treponets, chefstaf. Berlamon, zijn verbindingsofficier. En een kleine, gemoedelijke man met een dikke bril waardoor zijn varkens oogjes schlommen. De winterzon wierp door het ruime vertrek lichtbalken waarin stofjes zweefden. Twee zetels stonden klaar, voor Lillet en mij. Door het hadden we uitzicht op het kazerneplein van waar af en toe commando's tot recruten die er nogal laks bij stonden tot ons doordrongen. Het viel mij op hoe koeltjes Striponets en Berlemon mij behandelden. De brilleman kende ik niet. En we werden aan elkaar voorgesteld. Uh, Litaar, aangenaam. Overigens kennen meneer Gerine en ik elkaar al zo wat, hei? Ik moest hem dus kennen. Wacht een half jaar tevoren iets over een vervalsingszaak. Door mijn voorganger toetst op haar afweeraspecten. Deze Litaar was van de Federale Bank. Ik waagde dus de sprong. Uw gezicht kwam mij al bekend voor, expertlietaar. Nee, nee, nee, nee. Gezien hebt u mij nooit. Ons contact is toch gelopen over uw assistent. Een jongeman nog. Uh, de oh, dan was het uw stem van de memorandumtape. Ja, nu herinner ik het mij. Nee, nee, nee. Ook niet mijn stem. Hoe zou dat kunnen? Het was immers een schriftelijk memorandum. Zag ik jullie opkijken of verbeeld ik het mij? Het is misschien nog wat vroeg voor meneer Seerwin. de zakenheer. Ook hier was dus mijn voorganger niet populair. Ik nam mij voor te veranderen, maar geleidelijk. Ik herinner mij, meneer Siering, dat u destijds informeel bent geraadpleegd. Ja, over de verdwijning van een aantal monsters, banknotenpapier. Op afweer aspect. Juist, ja. Ik als specialist van de federale bank dacht uitsluitend aan een valse muntersbende... Maar meneer Gerin zag de mogelijkheid dat Skria hierachter stak uh, met het doel een ernstige inflatie op ons los te laten. Een onderstelling. Uh, uh, toen, generaal, maar nu niet meer. De zaak ligt thans voor ons als ons kritische aanval op onze munt. U had volkomen gelijk destijds, meneer Gerin. Uiteraard heb ik er dus op aangedongen u ook thans hierin uh, te kennen. Huh? Een pijnlijk ogenblik. Ik kon me voorstellen dat u moeten aanbrengen. Ja, het spijt me, in dat we hier lastig moeten vallen. Maar ik hield het geweer in de voet. Hoe is dat uw keel? Beter, veronderstel ik, mm -hmm. Mooi zo. Dus uw monetaire recherche, meneer Litaar... ...heeft deze zaak zelf in het oog gehouden. Uh, ja, generaal, ja. Thans blijken er nagemaakte biljetten in omloop gekomen. Hoeveel? Uh, en uh, welke? Uh, vijf stuks hebben wij achterhaald... ...en van slechts enkele waarden... ...vijf en tien credits... Ja, maar dan. Uh, ik zie niet in waarom afweer. Ik doe waarom wij. Waardoor dan mag ik het u uitleggen? Allereerst gaat het om kleinere waarden. Dus is het de vervalsers er niet om te doen, snel een grote slag te slaan, doch veel eer om niet de aandacht te trekken. Op grotere waarden, als 50, 100. 500 en 1000 credit, wordt uiteraard veel meer gelet. Ja. Toch expert vitaal kan een kleine bende met 5 en 10 creditbiljetten, mits er genoeg van verspreid en eind komen. Maar het is geen bed, meneer Bellamon. Oh nee, de kwaliteit van het graveerwerk, van het papier, zelfs met de fluoroscoop niet van ons eigen papier te onderscheiden. Nee, nee, nee, nee, de experts die dit werk leveren. Hebben hulpmiddelen achter zich waarover alleen staat kan schikken. En bij aftellen van de mogelijkheden resteert alleen scria. Ergo dient contraspionage in te grijpen. Het werd tijd voor mijn eerste zet op dit intermenselijke schaakbord. Generaal Triponas twijfelt, zie ik of dit voldoende feitenmateriaal is, expertitaar. Ja, ik trouwens eveneens. Ja, uw glimlacht, heren. U kent ook niet uh, het enorme risico. Als Kruier uh, ons verzadigt met die budgetten en dit dan bij het uitbreken van de oorlog laat uitlekken, ligt alles het lam. Het hele economische verkeer. En uw militaire organisatie steunt op de economie. Lonen, betalingen, niets is dan meer mogelijk. Maar er blijven toch de grote waarden van 500, 100 enzovoort om mee te betalen. En waarmee moeten die worden gewisseld? Officier Berlamon. Met de kleine waarden die niemand meer durft aannemen. De valse zijn namelijk niet van echt te onderscheiden, Zelfs niet door experts. Maar hoe hebben u mensen dan die valse biljetten ontdekt? Dat vraag ik me ook af. Misschien heeft u een variant van mijn advies gekozen, expertlitaar? Inderdaad, meneer Gerard. In plaats van de munt in te trekken, hebben we ons in de circulatie gemengd. In dit half jaar tijd zijn bijna alle biljetten door onze mode gehaald en werden alle voorzien van een tweede watermerk. We hebben namelijk een procedé om dit aan te brengen na het bedrukken van het papier. Zo gauw de paniek losbreekt, maken we dit bekend en ieder kan terstond simpel door het biljet tegen het licht te houden, zien of het echt of vals is. Juist. Dus experbitair is het duidelijk dat Cria met die tegenmaatregel nog onbekend is. Anders had ze immers direct uw voorbeeld gevolgd. En ook een tweede watermerk op de valse biljetten aangebracht. En dan had u ze bij gevolg nooit kunnen ontdekken. In ieder geval kunnen we in de komende kritieke dagen geen paniek, hoe kort dan ook, en nog bij hebben. Wat dacht u, Sherim? Ziet u een manier om met uw afweerdienst die invoer te stoppen? Het leek wel of mijn opdrachtgevers in Skria deze keer de Pentaniers hadden onderschat. Dat het voor mij dus zaak was het onderzoek slepende te houden en intussen Skripol in te lichten over dat tweede watermerk. Ik zei... Inderdaad, generaal. Als we van de hypothese uitgaan dat Skripol hierachter zit... ...ja, dan moeten we alles doen om hun agenten die deze zaak behandelen op te sporen. Maar, maar het bewijs. Ik heb mijn mensen te hard nodig om ze op hypothese te laten werken. Ja, bovendien, ik zie nog geen praktische aanpak. Ik heb meer dan hypothese. Ziet u eens daar te ja, Jartrouilland. Hier in Benatraszaam. Voor Tatolox. Dus nabij de kritische grens vonden wij het eerste biljet. Verderop, in Penamba... al het centrale scheidingsbal, het tweede. Het derde, heer, kwam ons in handen daar, Tiboed, in Zembassa. Het vierde, in Dagesta... allemaal dorpjes. Ja, en het laatste, er waren er toch vijf? Het laatste was niet één enkel muntbiljet, heer, toch een lis. Een pak van honderd stuks. Ach, zeg. u een lis. Alsjeblieft. Gevonden op een landweg. Nou, de hij dat pak verloren heeft, kan zijn testament gemaakt. Een lis. Met het bandje er Dat bandje is van Scriaties Fabrikaat. Uw bewijs. Goed, bekijkt u nu eens de lijn die deze vijf vindplaatsen onderling verbindt. Die lijn is als een pijl vanuit Scria gericht op Jaro. Maar die lijn is, hoe vreemd het ook lijkt, niet getrokken door één man. In elk van de vindplaatsen is een ander man gesignaleerd. Tja, alsof er estafettenlopers aan het werk zijn geweest. Maar waarom? Ja, waarom? In dit geval heeft Skripol toch wel de ene domheid op de andere gestapeld. Daar ziet het dan uit. Maar de rechtlijnige generaal kende Skripol niet zoals ik. Skripol stapelt nooit de ene domheid op de andere... ...tenzij opzettelijk. Want er was mij licht op gegaan. Skripel wilde dat deze affaire door ons ontdekt werd... ...en speelde mij nu de feiten toe... ...zodanig dat ik een geloofwaardige aanpak moest kunnen vinden. Kennelijk moest ik een zogenaamde bende gaan inrekenen. Maar waartoe? Of het is tommy of er zit meer achter. In elk geval is het uw job, Sherin. Contraspionage, afweer. Ik beloofde de zaak te zullen bestuderen en nam de budgetten mee. De aanpak van de hele affaire, dacht ik, moest te vinden zijn in deze lis-banknoten... ...die vreemd genoeg niet op numerieke volgorde lagen. Het is al 13 uur geweest. Te laat, voor je om thuis te gaan eten? Oh, oh daar is een eethuis. Oh, spitsuur. Nou ah ja, we vinden wel een tafeltje. Ja, stop het daar, chauffeur. Ja. Zorg dat je wat krijgt. Kosten declareren bij comptabiliteit. We zaten aan ons maal. Lillet en ik. In het restaurant heerste dezelfde zorgeloze stemming als in de D-trein eergisteren. Nou, ik kon die stemming niet delen. Te minder omdat ik mij ongerust voelde. Ergens had ik opnieuw een fout gemaakt, zo pas. Maar welke? Of kwam het door onwennigheid? Waarom bijvoorbeeld babbelden en lachten deze mensen? Over en om niets? In Skria gold zo'n gedrag als onbehoorlijk. In Skria. Ik zou mensen niet graag wonen in die drukkende sfeer. Nee, het is er een hel. Ik schrok klaarwakker door de innige overtuiging... ...waarmee ik ze zo onverhoedseld uitgesproken. Waar kwamen die woorden vandaan? Bracht de nabijheid van Lillet ze in mij naar boven. Dan lag hier in het gevaar dat ik had moeten vermijden. Maar hoe? Ik probeerde Shirin Anto's luchtigheid terug te vinden. Hij, uh, ja, het zou je dan niet bevallen. Maar zorgeloosheid als hier, wel, dat lijkt me toch... toch wat aan de slappe kant... Pentani is als een dwaze reus, die lacht en eet en scherts. Maar hij zit op een tijdbom en die bom heet Skria en kan elk ogenblik onder hem ontploffen. Je ja. weet je? En waar blijft dan al deze vrolijkheid, hè? Voor zo'n bom, zoals u Skria noemt, vind ik onze afweerdienst klein. Oh, is dat jouw mening? Ook die van Quentus. Ja, maar je vergeet aan een tijdbom, peutelt men niet met duizend man tegelijk. Geloof me, onze 25 specialisten hebben voldoende aan hun gezamenlijke vingertjes. De middag op bureau kwam ik zonder kleerscheuren door. Ik herkreeg mijn gladde vorm vrij spoedig en daarmee die leesafkeer wat geruststellend was. Ik ging vroeg naar huis die avond met de onontcijferde fotoband en de Lis valse bankbiljetten. Plus een vermoeden... Over hun samenhang. Want reeds op de staf, toen ik het niet op numerieke volgorde gerangschikte pakboombiljetten in de hand hield, waren mij zekere minuscule beschaderingetjes aan de kopse kant niet ontgaan. Ik wist plotseling met zekerheid, dit pak biljetten moest mij de sleutel leveren, passend op het onontcijferbare bericht. Maar eerst zat ik met Mortzien nog in kwestie. En ik riep hem bij mij, zo gauw ik in mijn villa in Yiddisch was. Meneer Van. Dat zogenaamde auto-ongeval van Zorak was geen ongeval, Mortzien. We zouden het een gelukkig toeval mogen noemen, meneer. Een toeval geheel overeenkomstig uw bedoelingen. Overeenkomstig, integendeel. Ik had je uitdrukkelijk verboden Zorak te laten liquideren. Je hebt mijn orders genegeerd. In feite hebt u mij niet van die aard verboden. Het geval was al dus. Deze Zorak had hier iets te ver gezien. En dit vormde een risico. Later misschien. Maar liquidatie wordt een veel groter en meer direct risico. Men zou deze in verband kunnen brengen met zijn missie en zijn bezoek aan mij. En daarom... En daarom, meneer Schurin, zei u mij dit te overdenken? Ja, inderdaad. Dus overdacht ik de zaak volgens uw opdracht... en vond een eenvoudige oplossing die beide risico's wegnam... namelijk een natuurlijk schijnend auto-ongeval. Mijn connecties zijn zeer bekwaam en betrouwbaar, meneer Shirin. Ik had het je niet verboden, inderdaad. Ja, ik heb er niet bij stilgestaan. Dat was het natuurlijk, mijn verontschuldiging en compliment. Misschien had u slechts. Gevoelsbezwaren? Ja. Nee. Hoe kom je daarbij Uiteraard niet. In dit werk gevoelsbezwaren. Maar ik had ze wel. En ze niet tijdig onderkend. Dus had ik Martie meelaas niets verboden. Ik was schuldig aan iemands dood. Voor de tweede maal. Ik begaf mij naar het fonteintje in de gang en laste mijn handen. Zorgvuldig. En Murtzien zet mijn vergrotingsapparaat en de cryptograaf klaar in mijn werkkamer. Ik haal ze voor u uit de kluis, meneer Fjören. Wanneer wenst u te eten? Dan kan ik het CELA zeggen. Oh, dat weet ik nog niet. Een uurtje, als alles meeloopt. Ik zal u weer moeten assisteren. Ja, zoals altijd, Murtzien. Skripol bereidt weer een grote slag voor en op korte termijn. Terwijl wil de apparatuur klaarzetten... ...legde ik de lismen-biljetten op volgorde. Daarna met een loep bestudeerde ik de kopse kant van het stapeltje. De minuscule beschadigingen vertoonden zich nu als schroefjes. Samen vormden zij twee woorden. Twee sleutels tot één en dezelfde fototape. Eén sleutel voor het bericht bedoeld voor de Bentaanse staf... ...de andere voor een tweede bericht zonder twijfel voor mij persoonlijk... Spoedig zou ik mijn opdracht kennen. Een onmenselijke rechtstreekse opdracht van de gevreesde Marakos, hoofd van Scripo. Dit was het derde deel van Dubbelspion, Spion, een oorspronkelijk hoorspel door Karl Lans. De rolverdeling was als volgt: Protector Tom Kuil, Marakos Gerard Hartkamp. Sherin André van den Heuvel. Mortzien Peter Arians. Sela Nora Boerman. Zorak Paul van der Lek. Vee Fesjarone. Quentis Luc Lutz. Berlamon. Frans Koppers, Treponets, Maxim Hamel. en Litair, Louis de Bree. de regie had Leon Poop. Dubbelspion. Vanavond hoort u het vierde deel van dit oorspronkelijk hoorspel door Karl Laps. Dubbelspel. Easy, Leon Polken. U begrijpt nu, Marakos, hoezeer de snelheid van onze aanval mede afhangt van de plaatsing van een agent in het zendergebouw. Alleen de liquidatie van Zorak. Dat was een fout. Maar ze werd uitgevoerd als normaal auto-ongeluk. Ik bedoel fout, wegens haar terugslag op Serin. Hij had tevoren gemakkelijk die oplossing kunnen zien, maar hij zag alleen bezwaren. Waarom? Omdat hij een innerlijke weerstand heeft tegen dergelijke dingen. Die mogen we niet nodeloos gaan aanwakkeren. Een restant van zijn vroegere persoonlijkheid. Waarvan hij zich niet bewust mag worden. En zeker niet onnodig, zoals in het geval Zorak. Toch is dit risico niet onrustbarend, camera-protector. Toen we hem uit Pentalië ontvoerden, wisten wij al spoedig dat dit soort weerstanden te verwachten waren. Dus heeft ons psycholab hem bij zijn transformatie tevens daartegen een soort compensatie meegegeven. Een veiligheidsklep als het ware. Uh, ik herinner me iets, die handenwasmanie. Als hij zich onbewust verontreinigd voelt, was hij dat weg. Maar die manie zal hem zelf toch gaan opvallen. Onze hoofdmedico meent dat hij dan geneigd zal zijn er een verstandelijke verklaring aan te geven. Bijvoorbeeld een zekere vrees, vingerafdrukken achter te laten. Zijn vingerafdrukken konden we natuurlijk niet wijzigen. Bovendien voelt hij zich nog steeds een kritisch patriot. Ja. En nu is een nieuwe opdracht in zaken project O, dat pseudo-complot van nagemaakte bankbiljetten. Die tweede opdruk door de federale bank van Pentanië geplaatst op hun echte bankbiljetten... hadden wij al gauw door. Hmm. We zouden trouwens bij bezetting van Pentanië... alleen maar hinder hebben van een monetaire crisis daar. En de invoer van onze namaak? Die spelen wij verder als domme amateurs. Overigens zeer goede amateurs, als ik het opmerken mag. Want wij hebben het daardoor zo kunnen leiden dat onze man Shirin zich daar aan het hoofd kan stellen van de tegenactie. Hij kent zijn opdracht. Wij hebben hem die via een fotomorse bericht laten opvangen. Vermoedelijk is hij nu in zijn woning bezig met de ontcijfering ervan. Mooi. Na die opdracht zal hij zijn handen nog wel eens een keer extra moeten wassen, neem ik aan. Voor dit principe, meneer Chirin, om Morsersteinen rechtstreeks op filmstrook vast te leggen... ...heeft Skripot toch een bewonderenswaardige toepassingsmethode gevonden. Eenvoudig en waterdicht. Ah, daar komt de geluidscopie bestemd voor de staf. Ik heb uit het pak intussen het primaire sleutelwoord. Hier staat gelijk in op de cryptorecorder, dan kun je het automatisch ontcijferen. Hier hebt u dan het fotolint, meneer Chirin, ja. voor verdere inspectie. Als er tenminste een secundair bericht in zit. Oh, zeker. Het pak muntbiljetten bevatten namelijk twee sleutelwoorden. Dus moet het andere bestemd zijn voor een verborgen bericht. Wel, de film in de vergroter. Juist. Hmm. Zo bij de vergroting te zien zijn de puntstrepen van het Nordse bericht niet langer vlak, maar onregelmatig geribbeld. Lukt dit, Martien? Ja meneer. Het primaire bericht noemt de tijdstip van landing helikopter. Ah, mooi. Nou nu mijn privébericht. Sleutelwoord tegelijk op geluidsband. En nu luisteren. Er was een tweede bericht, samengeperst in de puntstrepen van het eerste. Voor mij persoonlijk. Bij de nieuwe lading biljetten die per helikopter zou worden gelost, zou een distributieplan zijn. Uiteraard moest dit tevens een aanwijzing bevatten voor het tijdstip van de beraamde kritische aanval op Pentanië. Dit papier behoorde natuurlijk door de piloot bij arrestatie van de bende te worden verbrand. De piloot zou echter talmen tot ik mijn meester van hem en het papier had gemaakt. Dat papier, dat vanzelfsprekend een onjuiste datum van de aanval zou aangeven... ...diende ik aan de Pentaanse staf te overhandigen. Er was echter één gevaar. De talmende piloot, na arrestatie onder Scopolamine ondervraagd, kon doorslaan. Voor de piloot werd dus een andere voorziening beoogd. Ik huiverde toen ik begreep wie deze voorziening moest treffen... Die avond voor de maaltijd verfriste ik mij zorgvuldig. Nog eetlust had ik niet. Onwillekeurig dacht ik aan die piloot. En mijn taak morgen. Ik had dezelfde gunstige indruk, generaal. In vertrouwen, Major Belleman. Ik vond die Sheerin altijd een beetje kleverig, maar eigenlijk valt hij wel mee. Dat hezen in zijn stem, dat moet het zijn geweest. Het werd steeds erger, ja. Schijnt hij nu toch vanaf oh, te zijn? Stil, ja, daar komt hij. Goedemorgen. Meneer Adria Bonnet, majeur Bernamond. Mevrouw Podrassi, meneer Sherin, neemt u plaats. Neem deze stoel Lady, die is niet ongemakkelijk. Oh, ik kan toch wel noteren? Nou goed, dank u. En, Sherin? Tja, misschien heb ik een aanpak gevonden om de hele scria die de biljetten invoert te snappen. Zo, gisteravond dus een inspiratie gekregen. Nee, generaal, nee... ...een bericht ontcijferd dat door mijn mensen is opgevangen... ...langs, een, langs de zendketting van Skripolagenten. Ik heb het bij me, op geluidsband. Maar het komt hierop neer. Vanavond, de 23 uur 15... ...komt een kritische helikopter ergens op een afgesproken plek... ...een nieuwe lading biljetten lossen. Een gelukstreffer, dat bericht. Nou, we kunnen die daar eenvoudig door de recherche laten inrekenen. Spaart uw personeel uit. Ja, dat is ook mijn gedachte, generaal Debonets. Maar er is meer... U bedoelt een bijzonder afweeraspect? Nee, nee, nee. Ditmaal puur militair. Dat staat altijd nog te bezien? Ja, zelfs heel zorgvuldig. Want uh, bij de zending valse budgetten moet immers, uh, ja, immers instructies zijn. Een soort tijdstabel voor verspreiding. Nou, en deze verspreiding moet zijn voltooid op het tijdstip dat de dus kritische militaire aanval begint. Inderdaad, Sherin. U moet gelijk hebben. Hun tijdstip van aanval moet eruit kunnen worden afgeleid. Zullen we staan voor een gezamenlijke actie van uw hoofdkwartier en mijn afweerdienst. Bovendien een sneller. Vanavond om 23.15 uur 15 komt immers die helikopter. Mm -hmm. Dan neemt u, Sherin, de leiding van de gezamenlijke actie. Major Bellamon, u gaat met hem mee. Als verbindingsofficier met Algemene volmacht ...requireert u de benodigde troepen waar u maar wilt. Tezamen omsingelt u de landingsplaats. Die landingsplaats? Waar? Ja, die werd niet in het bericht vermeld. Ja, als we die niet vinden, dan... ...hut, onze kant. Stil. Uw moka, generaal. Met die ja. Ga maar rond, corporaal. Dank u, corporaal. Het weer is vandaag niet zo best voor een tochtje. De lucht betrekt. Dank je, corporaal. Misschien brengt die moka ons inspiratie. Hier, om te roken. Dank u wel, generaal. Even lang. Tja. Hoe komen we in die paar uur nog aan de wet waar die biljetten ergens worden gelost? Ja, daar straks heb ik de situatie in de Zuidprovincie Tatoos er eens op nagezien, generaal Treponets. Kijk, die lijn van verspreiding begon immers bij Bella Trossa, nabij de Skritisch grens. Waarom zouden ze ook die helikopter voor biljetten daar niet in de grond zetten? Waarom wel? Nee, nee, nee, nee, maar... ik begrijp zijn bedoeling wel, Amon. Als Kripol niet weet dat wij van alles op de hoogte zijn, waarom zou ze dan haar operatiebasis verleggen? Dat gaat u verder, sirin. Uh, ook heb ik de stafkaarten van het terrein daarom, Bellatrossa, eens bekeken. Een uh, flink eind buiten het dorp is namelijk een klein bos. Midden in dat bos is een open plek of een, een, een weide. Ideaal om een heli te laten landen. Bellatrossa? Hmm? Een ongelooflijk eindweg, generaal. Goed, majoor Bellamon, wendt u zich dan tot de luchtmachtstaf voor een straaltoestel. Over een uur of uh, vier kunt u dan landen op het vliegveld Tatolox. En vandaar, uh, nou ja, goed, dat moeten we dan nog even zorgvuldig uitdenken. We kunnen niet eenvoudig met een compagnie conscripts in uniform dat bos marcheren. Die bende zal trouwens ook wel wachten hebben uitgezet. Ja? Ja? Jullie is toch veilig? Goed, waar zit je nou? Mooi. Blijft die Vendor zijn staart hangen. Ergens zal een contact bestaan tussen hem en zijn opdrachtgevers in Skria. Mooi. Nou, sluit er dan maar. Ik hoor van je langs de gebruikelijke weg. Wie was het? Laat die kom. Hij schaduwt een vent. Vermoedelijk scria-coerier. Wie hmm. weet hoe, hoeveel er van die lui hier rondlopen. Oh, wacht even. is? Jawel. Doe me een plezier en laat een uh, laboratoriumtas voor mij samenstellen. Binnen het uur. Zo vlug? Operatie in het residentschap Tatos vanavond. Een heel eind weg. Hm. En ik mag uw tas inpakken. Van die tas kan heel veel afhangen, Quentis. Daarom belast ik jou met de toezicht. De gehele geweest nalopen. Alle flesjes controleren op inhoud. Komt in orde. Goed. Uh, ik moet ook nog eten. Toestel vertrekt om 12:15. uur oh, vijftien. Het is nogal sneu, ja. Och, Lilie, Jij hebt nogal invloed op Quintus, hè? Ga er eens op af, hè? Leg hem uit dat zijn kans nog wel komt. Ikzelf heb nog allerlei te regelen. Goed, meneer Sjern. En houd er een oog op... ...dat ze niets overslaan. Ik dank je. Zo. Nu mijn gehoorapparaat. Een kleine zoemertje. Ja, meneer. Luister, Mautzy. Vanavond zit ik in taartos. Je hebt toch mijn gesprek met de staf kunnen meehoren? Nee, dat merk ik. Iets anders. Kent iemand van jouw connecties een zekere Boratis? Contactman van Skripol? Wel eens, voor een ja. Is Skripol veel aan hem gelegen? Een van mijn officiële lui heeft namelijk uh, hem op het oog. Agent klasse 6, 7 geloof ik zelfs. Zijn betrouwbaarheid staat niet helemaal vast. Dus hij kan eventueel worden gemist? Ja, als spontaans afweerhoofd wacht ik geacht zo af en toe iets te vangen, hè? Volkomen duidelijk, meneer. Ja, Boratis is wel misbaar. Per definitie, zou ik graag willen opmerken. Anders had uw afweeragent hem stellig niet ontdekt. Quentis, je moet het je niet aantrekken. Sharon zegt, jouw kans komt ook. Maar heus, dit is een zaak voor zo weinig mogelijk mensen. Geloof me. Mijn kans komt ook, die lee. Ja, hij is er bijna. Kwent is. Je gaat toch geen domme dingen doen? Waar zie je mij vooraan? Nee, ik ga ze bewijzen dat ik meer kan. Je gelooft toch zeker niet dat Sheer in me zal vooruit helpen? Ik weet niet wat ik moet geloven over Sherin. Gisteren ben je met hem gaan lunchen. Kijk ik wel even van op, want je mag hem niet. Zoveel weet ik gelukkig. Er is iets met Sherin. Hij heeft iets. Iets al te glats. Zal het werk wel meebrengen? Al een paar dagen is hij anders. Nu ja, zijn stem is beter. Maar het zit niet alleen in zijn stem. Het, het is iets in de sfeer om hem heen. Ja, dat is weinig concreet. Wat is nou sfeer? In ieder geval iets dat van iemand uitstraalt. Dan is het niet rond hem, maar in hem. Maar wat? Misschien heeft hij wel iets ontdekt. Is hij opgewonden? Ergens moet er hier toch een lek zitten... waar Sjerin tot nog toe niet achter kon komen. Nee, hij lijkt me juist bedachtzamer. Als ik er achter kon komen, hè? Hem voor te zijn, Lillé. Misschien kon jij me helpen door iets meer contact met hem persoonlijk. Ja, ik weet wel, het is veel gevraagd, maar... Doe het, Lillé. Doe het dan voor mij. Mijn tas komt op tijd klaar, meneer Sheen. Voorlopig ben ik zover. Het is nu... Elf uur vijfentwintig. Klein half uurtje om wat te gaan eten. Het is wel wat vroeg. En dan... Dit keer was een etentje in het gezelschap van Lillet mij bijna aangenaam. Het zou me helpen zo min mogelijk te denken... aan één bepaald detail van mijn komende opdracht. Vijf minuten van ons gebouw was een snelrestaurant. We wandelden er naartoe. Tweede lunch in twee dagen, Lillet. Ik schijn toch mijn leven te beteren, hè? Lillé ging er niet op in. Ik zei... Benieuwd of onze man Ladikom wat vangt. Fanatieke, kritische agenten kunnen we hier niet gebruiken. Laat staan met een oorlog voor de deur. Ja, waarom had de discritieer Spentanië toch zo? Natuurlijk wist ik dat precies. Wij in inscriën waren gedisciplineerd en arm. De betalen gemakkelijk levende en welvarend. Maar het leek een goed onderwerp om die leer aan het praten te krijgen. Hun zogenaamde volkschande van een eeuw geleden... is natuurlijk alleen een voorwensel... Toen hebben ze hun oorlog tegen ons verloren. volkskunde is voor hen even erg als hier een onuitgewiste familiebelang. Voor die oorlog hadden ze dan net zo'n hekel en pentanie als nu. Hm? Nee, ik denk... Het is alleen omdat zij klein zijn en wij lang. Nee, maar Lille... Toch, toch. Het waren immers oorspronkelijk mensen van ons. Verbannen. Ze hebben zich vermengd met die stammen daar. Ze voelen zich, denk ik, wat gedegenereerd. Vooral omdat ze tegen ons moeten opkijken... Dat is een nieuw gezichtspunt. Het was een nieuw gezichtspunt. Haat omdat men tegen iemand op moest zien. Een gevoel van minderwaardigheid. Was dat mogelijk? Maar. Malilee, maar niet alle skrietiers zijn kort en donker. Hier en daar komt er wel een voor zoals wij: lang en blond. Oh, je moet in skriën dan wel een ellendig leven hebben. Worden natuurlijk getreiterd tot en met. Ja, nogal onverstandig. Een dergelijk type konden ze beter benutten bij Skripo. Door een uiterlijk onopvallend, tot in Noord-Pentanië toe. Zo eentje als Skripo agent, meneer Shirin? Mm -hmm. Natuurlijk niet. Waar zou zo'n man een fanatieke haat vandaan moeten halen tegen Pentanië? Geen van dit type Skritiers kon zo'n fanatieke haat koesteren, behalve ik. Ik herinnerde mij Morila's glanzend zwarte haar met een witte lok. Ik herinnerde mij. Om haar haatte ik Puntanië. Ik een blauw oog. Om haar tenslotte was ik agent geworden. Een scritisch patriot. Of haatte ik deze mensen hier werkelijk? Haatte ik bijvoorbeeld Lily, Die mij inmiddels over haar bord met ernstige ogen onderzoekend aankeek. Ik kreeg de indruk dat ze me iets had gevraagd. Huh? Ja, best, best. Is goed. O, overigens, wat, uh, wat vroeg je me eigenlijk? Ik geloof, u hebt van uw hele lunch niets gemerkt, meneer Serin. Ik vroeg u of ik mee kon met het vliegtuig. En u zei, ja, goed. Wat? Met het vliegtuig? Well, nou, dat kan niet. Dit is werk. Oh, ik hoef niet meer op de jacht. Maar u moest me toch nog een paar rapporten dicteren? Lillee, ik denk er niet aan. En de rapporten kan ik dan gelijk uitwerken in het garnizoen waar we komen. Nee, Lille, nee, nee, nee, nee. Ik wil niet dat jij zo'n groot risico loopt. Dat kleine doosje, mevrouw Podrassi. Dat is natuurlijk een mini-recorder? Ja, meneer Bellamon. En die dictaten werkt u uit via uw telefoon? Zeker. Rapporten van diverse agenten, hè? in je secretaresse is niet erg spraakzaam. Bij afweer is men niet spraakzaam, meneer Bellamont. Oh, ik vroeg me alleen maar af, dit alles had Lillé ook op uw bureau kunnen doen. Waarom dit risico haar mee te nemen in een straaltoestel? In mijn Lille steek blijkbaar een onblusbare hang naar avontuur. Ja, maar is. Mevrouw, hm? wat vindt u ervan? We zijn nog niet verloofd. Het zou niet het eerste luchtincident zijn, mevrouw Lillé. Hebt u er wel eens over nagedacht dat we zouden kunnen worden neergeschoten? Mijn schaf even min, Major Bellamon. Overigens, als u per se weten wil... ik ging mee om een paar confidentiële verslagen op te nemen. Oh, ja. begrepen. Het beste lijkt me dat ik maar eens een praatje ga maken in de cockpit. We moeten nu zo ongeveer wel boven Duratec zitten. Confidentiële verslagen. Ze vonden mijn excuus om Lillé te laten meegaan. Omdat ik niet wilde denken aan dat ene. Niet dat ik het vreesde. Ik was gewapend. En zo niet aarzel... Maar Lillé had haar oortelefoon weggelegd... En de mini-recorder uitgeschakeld en keek mij aan. Ik las iets in de blik. Belangstelling, bezorgdheid. Ik zei. Zit je in zorg, lieving? Nee. Dus toch wel? De blaam daarvoor treft mij. Ik had je niet moeten meenemen. Blaam? Natuurlijk is dat onzinnig. Blaam. Een familieblaam waar Pentani op drijft is nog veel onzinniger, zelfs gevaarlijk. U zou geblameerde mensen liever voor de richteren slepen? Hun hele familieleven over de straatstenen stelen halen? Natuurlijk niet. Ik dacht aan het gevaar van een dergelijke zede. Ja, als de familiebreker minder goed op de wapen is dan de schuldige. Ik bedoel heel andere zaken, Eline. Heb jij er ooit bij stilgestaan dat niemand, jij niet, ik niet, zijn familie kan uitkiezen? Hè? We erin geboren. Kan jij, kan ik verantwoordelijk zijn voor de daden van anderen... over wie we geen zeggenschap hebben? Maar nou, dat is toch daar aan toe. Nee, erger is... daarom zal een geblameerde zijn blaam zo lang mogelijk verbergen. Vraag jezelf af, Lille, hoe kwetsbaar hem dit maakt voor chantage, bijvoorbeeld door de vijand. Vraag jezelf ook af hoeveel pentanen er hier zullen rondlopen... die door chantage handlangers van Skria zijn geworden. Nee. Ik zie wat u bedoelt. Maar ik vraag me iets anders af, meneer Sherin. Ja? Waarom bent u zo veranderd? Was het dit waarvoor de Lee in feite was meegereisd? Ik probeer de tijd te winnen. We... Ja, we veranderen allemaal, jullie. Maar, maar hoe bedoel je dat eigenlijk? Zo vrij plotseling. Ik... Nou... Uh... Kijk, elke morgen kijk ik toch onder het scheren in de spiegel. Nou, het zou me stellig zijn opgevallen. Of u was het al en laat het nu pas merken. Vroeger leek u zo weinig ernstig. <laughs> ik was gewoon bang voor. Nou, de troebele ondergrond van mijn frivool karakter is tenslotte opgevoeld. Ik probeerde het luchtachtig te zeggen, maar faalde. Wat was het toch dat mij niet lees bij zijn voorwaarde mij uit mijn rol deed vallen. Hoe het zei, ik moest haar nu een verklaring geven en zonder aarsel. Ja, ik zou je een verklaring kunnen geven, Lillé. Dat hoeft u niet. Dat weet ik, maar toch zal ik het doen. In vijf woorden. Mijn enige broer is omgekomen. Wat? Huh? Ja, de brief kreeg ik een paar dagen geleden. Te laat om... Voor de begrafenis te zorgen? Nee, nee, nee, het is erger. Het was een goed jager en een zeilig. Hij moet in de rook uit de water zijn geraakt. Vermoedelijk zijn gegrepen door de vangarmen van de grond aan. Ontzettend. Hoe heet hij? Erie. Erie? Hm? Een mooie naam. Ja. Ik. Ik heb het gevoel. dat ik wat aan hem goed heb te maken. wat ik niet meer. ...wat ik nu niet meer kan doen. Ja, kijk, ik heb gestudeerd hier in Jalo. In zekere zin ten koste van hem. Hij was namelijk intelligenter dan ik. En hij wilde. Maar kijk, ik was de oudste. En moest. Dus bleef hij thuis om het beheer van... ...het landgoed van mijn ouders over te nemen. Ze zijn hooggejaagd En mijn vader is nogal... wel kwakkelend. Begrijp je het? Misschien nu? Ja, meneer Serin. Hm. Meneer Schirin is wellicht daardoor iets veranderd van leeuw. U heet Anto. Desnoods. Wil ik u ook wel zo noemen? Bij deze eenvoudige woorden van je leeuw ...verspoelde mij een zwart-rode golf ergens vanbinnen. van binnen. Van woede tegen mezelf, tegen die Anto... ...die door trapte, lofhartige, pentaanse verrader... ...wiens rol ik, een kritisch patriot... ...waar ik mezelf waande moest spelen. Nee, zei ik... Nee, Lillé. Neemt u me dan niet kwalijk, meneer Schering. Ik zag Lillé zich als het ware terugtrekken. En op het laatste ogenblik zei ik, ja, riep ik bijna... Lillé, zo is het niet. Maar ik haat die naam, Anton, begrijp je? Ik haat die naam. Jij had Erie willen heten. Mhm. Mm Misschien let je toch meer op hem dan je denkt. Nou, ik hoop het tot mijn voordeel. Dus dat was de oorzaak. Maar zo was het niet. Want ik was geen Anto. Dat menselijke misbaksel... wiens oude vader en moeder... hebben een beverige pistool hadden geschreven. Daarin hadden zij hem verweten... van een bericht over de dood van die broer... een paar maanden geleden... nauwelijks nooddaad te hebben genomen. Deze jongste brief had Anto's vertrek... naar Tridis blijkbaar gekruist... en was mij in handen gekomen. Die broer was niet pas dood... Maar al een tijd, als dit werd ontdekt, zat ik in grotere moeilijkheden dan die ik thans had bezworen. Niemand immers voelt zich geschokt met terugwerkende kracht. Ja, het straalvliegtuig vloog zuidwaarts op 3000 meter, hoog boven de winterwolken. Onder ons moest ergens de wolken stromen waar ze door het scheidingsgebergte te breekt. Om verder gesprek te vermijden dicteerde ik Lilley een paar verslagen en rapporten. Ten slotte landden we op de vlieghaven van Tatolox, hoofdstad van de meest bedreigde zuidelijke residentschap Tatos. Een gesloten burgerauto stond reeds klaar en bracht ons naar de garnizoenscommandeur. Spoedig werd duidelijk dat de lange arm van generaal Treponets hier snel en goed werk had gedaan. Oh, en stond zoals het moet, Major Berlamon. Ik heb de opdracht u elke assistentie te verlenen die u maar wenst. Meneer Schierin leidt de operatie, commandeur. Oh, dan u wensen? Verschillende. Ja, sommige daarvan zullen u misschien vreemd voorkomen. Hebt u para's ter beschikking? Valshermjagers? Hm? Ik wist niet dat u vanuit de, lucht de Vliegtuigen is. heb ik niet nodig. Wel para troepen. 150 man. En in burger. Niet in uniform? Nee, nee. In burger. In werkpakken. Ze moeten eruit zien als bouwvakkarbeiders die na hun dagtaak naar huis terug mm -hmm, Maar natuurlijk wel in bezit zijn van het nodige gereedschap, Hai. Natuurlijk. Plus twintig lichtvakkels. De operatie is bepaald op 23 uur. Met een plusmarge van 15 minuten. Maar hoe wil je dat doen, Shirin? We hebben er nog nauwelijks over gesproken. De chauffeur van onze auto heb ik over de lokale situatie gepolst. Chauffeurs weten altijd alles. Twintig mijl van hier is namelijk een grote fabriekscomplex in aanbouw. De avondploeg keert ongeveer de 22 uur in oude busjes naar huis, Tatoloks. Ze komen daarbij door het dorp Bellatrossa en gaan dan de landweg die langs het bos voert. Daar sluiten wij ons bij hen aan, ook als bouwvakarbeiders. Ik zal dan direct de nodige orders geven om de gewenste kleding te requireren... voor sluitingstijd van de zaken. Mm -hmm. Voor 150 man, dat is geen kleinigheid. In diverse zaken, gaan en diverse maten. Door burgerbeamtegaar en behoorlijk vuil maken kalk, cement enzovoorts. Verzamelpunt Markt Berlatrossa. Wilt u voor de groep twee bussen recurreren, oud maar betrouwbaar? Major Belleman en ik gaan dan nu op eigen gelegenheid naar Bellatrossa. Daar neem ik de leiding over. Deze dame gaat toch niet mee? Oh nee, ik mag wel wachten in uw kantine? Natuurlijk, mevrouw. Geheel tot uw dienst. Ik mag u wellicht inviteren aan onze bescheiden, maar behoorlijk op ziertafel. Chauffeur iets dichter op die bussen voor ons. Ja Of moet uh, ik zeggen, meneer. We zien er zomaar raar uit, hè? We hadden slechter kunnen treffen dan bouwvakkerscorporaal. Een nu gezelschap bijvoorbeeld. Ja, nou, liep met mijn niet. Wel luister. Straks krijg je een teken van me. Dan vijf minuten tot 45 mijlen en je nergens over verbazen. Ik dien alleen dat we meneer. Mooi. Shirin, hoe ver nog? Nou, een minuut of vier. De luitenant in de bus heeft volledige instructie. Nou, het wordt nu tijd de mannen hierin te leggen. Ja, luister allemaal. Ja stilte, ja, stilte, stilte, er is zo lawaai genoeg. Instructie. De weg maakt zo duidelijk een lus langs een bos. De chauffeur rijdt vlak aan de berm. Op een teken van mij eruit springen bij 45 mijl. Eén voor één en snel. Dan het bos rondom afsluiten, niet roken, niet praten. Is dat begrepen? Ja. Mooi. Onderlinge afstand. 100 meter. Oogverbinding houden en blijven waar je bent. Iedereen die uit het bos komt, opvangen, maar geruisloos. Jullie als partners weten hoe. Verder, afwachten tot je lichtvakkels ziet. Dan in frontlinie optrekken naar het midden, een open plek. En iedereen duidelijk? Ja. Dat is Goed, jij daar, herhaal. Een voor één uitspringen, van de weg, omzingelen. 100 meter afstand van elkaar, oogcontact houden, dood liggen. Jij verder? Wie eruit komt inpikken. Hoe? En kick, wacht op lichtvakkels, dan frontaal optrekken naar het midden. En uh, ik neem aan alles in rekening wat we daar vinden. Juist. Major Bellerman blijft bij jullie. De luitenant Lomider heeft het commando over het andere peloton. Zo. Jullie specialisten. Hier jullie zessen. Uh, <coughs> Namen. Pastor. Ja ho ho ho. Niet te vlug. Jij was Pastor. Ja. En jij? Uh, Pastor ben ik, chef. Hij het Cobitar en ik slungelt daar daar bij Alida. Laat ooks. Jij de lichtvakkels. Twintig stuks. Elk daarvan brandt een minuut. Naast mij blijven en wachten op mijn teken. Dan ervoor zorgen dat er doorlopend een fakkel in de lucht is. Boven het midden van de open plek. Komt er wel, chef. Veilig. Wie onder jullie is de scherpzutter? Jullie ja, daar. Uh. Uh -huh. Artorex. Goed. Voor jou dit. Er landt een heli. Jij schiet hem lek dat hij niet meer weg kan. Kun je dat met een mes op stoel? En voor de afstand daarvan, af, hè? 50 meter... ...zit ik nog een door doormidden, chef. Mooi. Nu de algemene taak. Latox blijft met zijn lichtvakkelte aan de rand van de open plek. De anderen gaan met mij mee naar het midden. Het gaat erom een paar lui in te rekenen... ...op het ogenblik dat de heli zijn voorraad gaat lossen. Jullie zijn wel van in ongewapend gevecht, hè? Maar denk erom met zijn lui van Skripo. Zij ja, zijn minstens even goed, chef. Foul vechten specialiteit van de 200 ellen. U krijgt ze onbeschadigd. Aha, daar rekening op, want van de dode heeft het nog toen niemand... ...een informatie losgekregen. Nee, nee, nee, nee. <laughs> Zo, ik neem de piloot voor mijn rekening. En handen af van die vanden. Jullie uitsluitende taak is het inrekenen van dat groepje. Meer of drie, vier zijn het er zeker niet. Wij zevenen springen het laatst van de bus, maar blijven bij elkaar. Zo. Nou, allemaal opgelet. Daar komt het bos. Ja, opstellen. Gereed voor afspringen. Waar hebt u gediend, hierin? Huh? In In eto, bij het 106e bataljon. Yeah? U aan te horen, van commandeur. Ja. Maar daarin had Berleman ongelijk. In Skria was ik, voor zover ik me herinnerde, afgekeurd. Had dus nooit bij leger of luchtmacht gediend. En toch, destijds bij mijn redding, uit de gevangenis door Skripol... had ik een parachutespan moeten maken... En automatisch de routinehandelingen uitgevoerd. En nu weer dit. Wel, de garnizoenscommandeur had een scherp detachement voor mij uitgezocht. Eén voor één sprongen ze bij liefst 45 mijlen snelheid uit twee bussen. Ik volgde met mijn groep van zes. Ja, achter mij blijven. Ja. Kruipen door het lage hout. Ja, Zachter. U bent Laat er geen takken op de grond kraken. Of we hebben ze nog niet geleerd te sparen. Houd, nee, houd. Hier is een pad, chef. Ga maar over. Nee, eerst verkennen. Ah, het is een ringweg. Daar loopt iemand, chef. Ik zie niks. Het is een man. Ik kan me zien, ik heb nachtogen, zeggen ze. Er is altijd wel een beetje licht. Ja, ik geloof, je hebt gelijk. Kijk hem langs. Sss. Om 23 uur. Dit seizoen. Man, de steek koud. De vent was trouwens gewapend. En goed ook. Ik zou hem zachtjes kunnen neerleggen. De sluipen. Over de weg? Nee. Dan hij aankomen. Dan plaats je op zijn pleitje. Ja. Natuurlijk. Maar wat dan? het aantal seconden af te tellen... tussen de tijdstippen waarop de wachter ons passeerde... en wist door halvering van het aantal spoedig de tijd... waarop hij aan het eind van zijn traject was gekomen. Dus zo ver mogelijk van ons af. Ja, allemaal de schoenen uit. Aan elkaar geknoopt en over de hals. latox Overgesteken gelijk met uw benasje. Zeg, laat die uitkijken voor die gebroken. Zorg, broer. Nou, klaar. 56, 57, 58. Nu, 60, 61. Mooi. Na drie ronden van de wachter waren we aan de overkant... en kropen op handen en voeten geruisloos verder tot aan de open plek. Het was doodstil... Niets wees op het drama dat straks op plaats grijpt. En waarbij ik... Maar ik wilde er nu niet aan denken. We lagen te wachten onder de struiken in het donker. De halve maan brak even door de zware wolken... en verlichte weifelend de tamelijk uitgestrekte bosweide. Dat zomerhuisje. Aan de rand, daar. Helemaal links. Daarin moet de bende zitten. We zouden ze kunnen overvallen. Nee, nee, nee, nee. Ze hebben vast een zender. Ze zouden de Heli waarschuwen en de Heli moeten we ook hebben. Bijna tijd. 23 uur 10. Chef, de deur gaat open. Sst, sst. Vier gestalten kwamen uit het huisje en stelden zich in een groot vierkant op naast vier gaten in de grond. De Heli moet nu vlakbij zijn. Ze zetten zaklampen rechtop in de gaten. Dat voorkomt uitstraling naar opzij. Daar is hij. Stil, stil. Hij is schrikkelijk. De lantaarns gaan aan. Eén, twee, drie seconden. Uit. Ze haal het signaal bij de feitelijke landing. En nu de verdere instructies. De man met de nacht past ook. Ja. In mijn buurt blijven. Latox, Fakkels en de Maan zijn maar een tijdelijke verlichting. Allen behalve Latox volgen mij geruisloos. Vlakbij ik een vuurstoot van acht in de lucht. Dan Latox vuur jij je eerste fakkel. Ja. Enzovoort, enzovoort. Maar Dorix, jij schiet de hele lam. Jawel, Jan. Oh. Wij allemaal dan geschreeuw, handen omhoog en het. En, spoor. en eh, als die luizen op de grond laten vallen voor Dekkie? Testen beter dan daar bovenop, ieder zijn man. Begrepen. Staan. Maar nu bij het tanende licht van Latox' eerste fakkel zag ik vijf, zes mannen uit het huisje komen. Wat nu, chef? Er zijn nog veel meer. Eer dat de groep Berlemon hier is, zitten we volgeladen. Pas, toch luister. Ren naar Latox terug. Laat hem stoppen met die fakkels op mijn milieu Berlemon er is. Zonder licht schieten ze slecht en de manen is weg. Jij, Latox. Jij, samen vuur afgeven achter die bomen daar. Dat trekt vuur aan van het machinegeweer. We hebben hier al genoeg te staan met die kerels hier. Zo groot Berleman terug is, nieuwe vakkals, Algemene aanval. Vooruit, dan ook op handen en voeten. Tot u, Aris. Ah, ah. Wie heeft het te pakken? Toch niet Pastok? Nee, Komitar. Dat is een arm. Wacht maar eens even. Daar! Ah. Hebben. Hm, Pastok en Latox. Ze trekken het vuur van die anderen aan. En die drie vlakbij kunnen niet meer doen. Ze schieten in het wild. Als ze maar even zo kunnen volhouden, dan komen de vol ons. Twee lichtpakkels. Eén boven het huis, één hier. Nu onze ploeg. Die drie daar. En levend gaar. Zo, ze zijn allemaal bezig. En nu ik. De piloot in de heli. U gaat toch niet alleen dat ding in? Jazeker, Patorex. Jij blijft op afstand. Dek me de rug. Ah, handen op, piloot. En laat de papier vallen, je opdracht. Ja, moest het verbranden zo gezegd te laat. Doe ik je gezegd, handen omhoog. De piloot keek me aan, verwonderd. We waren alleen, hij en ik, in de verlichte laadruimte. Mijn ogenblik was gekomen. En plotseling zag ik zijn ogen zich wijd openen. Hij begreep, hij wist. Snel hief ik het pistool op. Ik richtte, wilde afschieten. Ik, ik kon niet. Dus dat is de bedoeling, mij op te ruimen, te liquideren. Ik mag niet worden gearresteerd. Hm? Ik weet te veel, hè. daarom... In één snelle beweging had de piloot zijn pistool in de hand en vuurde. Kijk. Gloeiend stiemde het schot langs mijn dijbeen. En ik... Ik kon niet schieten. Daar! Daar gaat je, papier! die aansteker weg! Ik besprong hem. Hij vuurde nogmaals. Kijk. Maar hij raakte mij niet. Ik had hem vast. Hij sloeg mij het pistool in het gezicht voordat ik het hem kon afpakken. Hij wuifde met het brandende papier en die van Je zult het niet krijgen. Rak hem eens op. Oh, ik oh. heb hem over je. Oh. Oh. Oh. Oh. Je zult het papier niet krijgen. Niet, niet. Ja. Oh. Dank je. Pertorix. Oh, Pellemon. Waarom schoot je niet? Ik. Het, het, het, het pistool ketste... Hoe is het buiten? We hebben ze. Het hele stel. Kisten ja. met biljetten. Alleen dat daar. Oh, de instructies. De piloot heeft... Heeft ze verbrand? Nou, het is dan niet hopeloos, Berlemon. Man, je bent geraakt. Ja. Je hinkt. Je gezicht. Ah oh, nee. Je bloed. Nee, is een tand los niet belangrijk. Eerste document. Laat men laboratoriumtas laboratoriumtas in dat huisje brengen, weet je. We verzamelen hier alle verbrande papierdeeltjes... en vervoeren ze voorzichtig daar naartoe. Ik hengte met hulp van Berlemont naar het huisje. We begonnen een precisiewerk: de verbrande deeltjes van het document op een glasplaat te leggen. Nou, het is vrij compleet zo te zien. Mooi, allemaal op de glasplaat. Ja, dan de verstuiver, graag. Alsjeblieft. Waar voel je het dan? Huh? is oplossing, een soort fixatief. Ja. Jij moet ze met het glasstaafje uitspreiden. Ze plakken dan vanzelf. Moeten we ze niet eerst ordenen? Nee, nee, dat is onnodig. Eerst dit. Dan moet het, het schrift zichtbaar worden gemaakt door bestrijken van 10% oplossing. aluminiumacetaat. Ja, dat flesje met het een ijzerhoudende inkt. Die komt dan roodbruin op. En dan het fototoestel. Oh, luister, Bernamon. Wat heb je? ziet huh? ziet helemaal. Nee. nee, nee, nee, luister. Het is eenvoudig. Gewoon een paar blitsopnames voor de zekerheid. Tweede glasplaten erop, vervoeren. De afdrukken die knippen we later in fragmenten. Zetten die dan aan elkaar. <coughs> Vergis je hier niet mee, Bernard. Jij zult het... Jij zult het... moeten doen. Maar oh, wat heb je hierin? Mannen, help even. Hij zak in elkaar. Ja. Haal de hospiek. Haal hem. Grondig vol bloed. Man, Shirin. Man, heb je er niet van gezegd? Shirin. Shirin. Ten slotte kwam ik bij op een operatietafel van een dorpsmedico. Ik was blijkbaar met grote snelheid vervoerd... ...en de medico tevoren opgebeld. Zo. Zo. Rustig liggen. U hebt veel bloed verloren. Bijna 1200 milliliter. U verkeert in een secundaire shock. Ik zweette en rilde tegelijk. Niets kon me veel schelen. Zelfs niet het feit dat mijn opdracht toch nog tot een goed einde was gekomen. En ook wat apathisch. De tijd ontbrak om u nog naar Tartolox te brengen. En hier in Bellatossa is geen hospitaal. Dus zal ik u een transfusie moeten geven. Bloedgroep 1 kan niet eenvoudig. Transfusie. Ergens leek het mij niet zo simpel als de medico dacht. Maar ook dit kon me weinig schelen. Hoe voelt u zich, meneer Scheren? Lily, een mooie naam. Ja. Het verwonderde mij niet eens uit te zien. En wat merkwaardig idee was mij zojuist ingevallen. Hebt u, medico, de juiste bloedgroep? Ja, natuurlijk. Die staat op uw identiteitskaart aangetekend. U bent toch Shirin Anto, nietwaar? Ja, nou, bloedgroep 1. Ik heb de meest nabijwonende bloedgever genomen. Ja, weliswaar van groep 3, maar u als groep 1... bent een universele ontvanger. Kan van elke andere groep bloed opnemen, zonder enig gevaar. Goed. Dan ben ik dus Shirin Anto. Goed. Ja, als u van een andere bloedgroep was, ja dan kon ik dit niet zomaar doen, hè? Het risico van klonteren van het bloed... zou al te groot zijn. Ja, het was zoals ik al dacht. Een merkwaardige situatie. Immers, ik was niet sheer een aantal, Dus honderd tegen één... dat ik tot een andere bloedgroep behoorde. Er stond de medico een nare verrassing te wachten. Vaaglijk speelt het me voor hem. Maar zelfs een kritisch patriot is geen onmens. Dus zei ik... Ik heb gehoord dat ze altijd nog... Controleren voor. Ja, geen tijd meer. Uw kaart vermeldt duidelijk roep 1. Ik ben trouwens al bezig. Maakt u zich niet ongerust. Ik zal je hand vasthouden. Je bent zo koud. Mm -hmm. lichte shock. Geen cyanosis, gelukkig. De patiënt had wel heel wat bloed verloren. Mm -hmm. Aha, hij komt nu weer bij. Hoe voelt u zich nu? Ik... ik... Ben ik er doorgekomen? Ja, wat had u dan verwacht? Dat een dorpsmedico geen noodtransfusie kon geven, he? Ik leefde... Het verbijsterde mij Ik was er doorgekomen Door een toevalligheid Een overeenkomst in de bloedgroep Het zweet pakte me uit Een secundaire reactie de Temperatuur verhogen Komt veel voor Voelt u zich misselijk? Nee? Maar ik voelde mij wel misselijk Door de spanning die nu gebroken was Door de onbegrijpelijke verrassing Dat ik nog leefde De medico tracht mij af te leiden ik zie je, ze hebben ook u destijds een oorcorrectie gegeven. Hè? Ja, gelaatsvervraaiing. Tegenwoordig te grote mode. En een dorpsmedico bij ons, geloof me, die komt voor van alles te staan. Laatst heb ik een paar zeiloren rechtgezet. Tja, de, de patiënt komt bij harde wind er nauwelijks in. Ik kan me u, meneer Scheren, toch echt niet voorstellen met zeiloren. Zeiloren, het pad gelegd? Dus ook nog een oorcorrectie? Ook nog? Ook nog, zegt u? Wel, nee. Zover ik kan nagaan, hebben ze verder niets aan u bovenop te sieren. Niets? <laughs> nee. Nee. Ach, nee, nee. Nee, natuurlijk. Maar het was al te laat. De onvoorzichtige woorden waren me ontsnapt. En in bijzijn van Milé. Mijn opmerking die glashelder aantoonde dat ik mij verkeerde dingen herinnerde. Lillet zou het kunnen toeschrijven aan mijn toestand. Maar later... Quentis zou ervan horen. Quentis. En zich afvragen waarom ik ten onrechte meende... dat mijn gelaat ingrijpend was verbeterd... en toch van de enig werkelijke verandering... in oorcorrectie niets afwist. De stommiteit van Scripo, De blonder... Mij niet te vertellen hoeveel ik oorspronkelijk al moest hebben geleken op de echte Sherin Anto, mij het tegendeel te laten geloven. Alleen, Skripol maakte geen blunders, geen dergelijke, tenzij opzettelijk. Mijn gezicht totaal gewijzigd. Het was een leugen geweest, een opzettelijke. Waarom? Dubbelspel. Dit was het vierde deel van Dubbelspion, een oorspronkelijk hoorspel door Karel Lans. De rolverdeling was als volgt: Protector, Tom Kuil. Marakos, Gerard Hartkamp. Sherin, André van den Heuvel. Mortzim, Peter Arians. Berlamon, Frans Koppers. Treponet Maxim Hamel. Lillier, Vee Quentis. Luc Lutz, garnizoenscommandeur Wam Heskes, een piloot Rien van Oppen, dorpsmedico Louis de Bree en manschappen Harry Bronk, Donald de Marcas, Tony Foletta en Jan Verkooren. De regie had Leon Popel. Dubbelspion. Ik vraag uw aandacht voor een oorspronkelijk luisterspel door Carl Lans. Regie Leon Povel. U hoort vanavond het vijfde deel: Soirée in de ambassade. hebben wij Pantanië een eerder tijdstip van onze aanval gesuggereerd. Het ware tijdstip staat nog niet eens vast, Marakor. Dus hebben wij Pantanië alleen maar voorbarig op de been gebracht. Oordeelt u niet over dingen buiten uw specialiteit. Verder is een zaak voor de generale staf niet voor u. Mijn verontschuldiging, kamerad Profector. Aangenomen. En bovendien, er zit ook op uw terrein winst in deze actie. Vooral nu we niets militairs hebben ondernomen. U bedoelt onze aanvallen op hun federale regering... ...via de Pentaanse dagbladen. Hoeveel hebben we er op het ogenblik uh, onder controle? Van 28 bladen in Pentanië zijn wij eigenaar... ...al weten zij er zelf niks van. Volgens directief trekken zij ten strijde... ...tegen de corruptie van het federale gouvernement. De vrijheid voorop. Elke dag een nieuw schandaal. Onverantwoordelijke voormobilisatie tegen Skria. Provocaties in precaire situatie... ...ontwapening, enige uitweg. In de Senaat heeft die president Moklas het daar zwaar te verduren. Natuurlijk heeft onze ambassade in Yalo een scherp protest ingediend... ...tegen hun provocerende troepenconcentraties. Maar waarvoor hebben wij dit alles uitgelokt? Straks, Maracos, als er nog tijd overblijft. Eerst uw rapport. Ik concludeer dat we Shirin II geen verdere liquidaties mogen opdragen. Hij faalde met die piloot, het kostte hem bijna zijn leven... ...en ons een sleutelagent, onze belangrijkste in heel Pentanië. Ik herken, camera protector, dat mijn advies in deze onjuist was. Toch bleef hij loyaal aan onze zaak. Hij probeert nu het. Maracos, ik zei u al, een loyaal man kunnen we maken als een soort veredelde hond. Men kan alles laten doen. Maar voor een integer man geldt loyaliteit slechts tot aan een bepaalde grens. En hier ligt onze kwetsbaarheid in de zaak Sherin. Die Pentaan is integer... Geen hersenspoeling of wat ook kon zijn laatste bezit die integriteit geheel wegnemen. Ergo, er zijn dingen die hij niet doen kan. Het is dus nutteloos en gevaarlijk om voorbij die grens te drijven. Dus geen liquidaties meer voor Sheeran. Overigens doet hij zijn werk nog beter dan de echte Sheeran-antal. Hetgeen geen Umarakos in de waagschaal hebt gesteld door hem niet te vertellen dat hij toevallig nogal op zijn voorganger leek. Dagen later nog zijn overeenkomst in bloedgroep. Wonder boven wonder dat hij bij die bloedtransfusie niet totaal door de mand viel. Maar, hoe weet u... Van die dorpsmedico die de transfusie gaf en hem vertelde hoe wij zijn gezicht gecorrigeerd was. Sheerin zal zich zeker afvragen waarom jullie hem die leugens over zichzelf hebben verteld. Als u dit ook allemaal weet, dan hebt u dus mensen die mij... Als ik een project superviseer, Maracos, heb ik mensen. Altijd, overal. Om het dat te vertellen dat jij in je rapporten vergeet, onthoud dat. Die bloedgroepskwestie. Die gelaatscorrectie. Ik zal hem toch nog beter in het oog moeten laten houden. Uh, in dat opzicht, hoe staat het met de nieuwe kernbatterij voor Shirin's gehoorapparaat? Als we die erin hebben, dan kan het ding onbeperkt uitzenden. En zonder dat Shirin het merkt. Twee exemplaren zijn praktisch gereed voor de verzending naar Jalo, kameraad protector. Hmm. Inmiddels komen we aan plan K. In het kort, die Pentaanse staf meent dat wij met onze 40 ton tanks... ...via hun centrale dal nogal moeilijk door hun hoofdlinies kunnen breken... ...en dat we daarom liever via de zeekust langs de landengte van Tators zullen gaan. We zullen hun onjuiste mening zorgvuldig gaan versterken. Dus, u wilt in werkelijkheid toch via het centrale dal? Maar hoe? Niet uw zaak. U moet alleen maar ons plantators in handen spelen van de Pentaanse staf via Sherin. Zijn afweerdienst moet het in handen krijgen. En niet het plan zelf natuurlijk, maar uh, voldoende aanwijzingen ervoor. Maar waar... Waar moet Sherin ze vinden? Onze ambassade in Jalo. Wat dacht u daarvan? Hmm. Ik denk zo dat het na al onze protesten tijd is om de gebruikelijke verzoening op touw te zetten. Ook mijn mening... Een plechtigheid met diplomaten, gouvernementsfunctionarissen, notabelen enzovoort. En s'avonds als unicum bijvoorbeeld een informele soirée, Waarop onze man als afweerofficier incognito verschijnt om de situatie zogenaamd grondig op te nemen. En een paar avonden verder breekt de Pentaanse afweerdienst dan in bij onze ambassade. En vindt in onze kluis precies dat wat wij kwijt willen. Overigens, kan ze hierin alweer werken. Over een paar dagen. Hij staat bloedverlies nu praktisch wel te boven. Wij moeten hem trouwens ook niet te veel tijd laten om na te denken. In feite vermeed ik zoveel mogelijk over iets na te denken. Bijvoorbeeld over de vraag waarom Skripol me had weggemaakt dat ze mijn gezicht geheel veranderd had. Liever nog dacht ik over de dingen die Skripol niet had kunnen veranderen. Zoals mijn vingerafdrukken. Die moesten in elk geval totaal verschillend zijn. Onwillekeurig had ik al ermee vingerafdrukken achter te laten op gladde oppervlakken, op glazen meubilair. Misschien wel daarom had ik die handen was maar niet ontwikkeld. Ontvette vingers laten geen afdrukken achter. Zo'n voorzorg had overigens weinig zin, want als er eenmaal twijfel aan mijn identiteit ontstond, zou dat handenwassen mij niet redden. Meneer Fanny Sotar, vraagt beled, meneer Schuren. Fanny Sotar, mijn onfortuinlijke, dus naijverige collega van spionage. Fanny was bekwaam, maar niet zonder humor. Een ware schelm. Hij viel gelijk met de deur in huis. Mogen wij weer beginnen, hè? Maar wat dacht je van vanavond? Tenzij je natuurlijk al afspraken hebt over afspraakjes. Hm? Wat is er dan vanavond? De verzoeningsverremen werden. Iets unieks en indiscreet ambassade in het hol van de leeuw. Niet makkelijk, maar je hebt wat goed te maken. Ik? Ik heb zelfs mijn bloed voor de federatie vergoten. 1200 milliliter. Waarvan je 500 hebt teruggekregen, vergeet het niet. Ja. Wat je hebt goed te maken? Die herrie om dat document. Had het maar laten verbranden. Skria's aanvalsdatum. Hij. Als gekken zijn onze militairen aan het rennen gegaan. naar hun oorlogsposities. in het geheim met de hele pers op hun hielen. En wat kwam ervan? Niks. Ja, behalve een dagbladschandaal. een tumult in de senaat en een nieuw kabinet. Ten slotte is kritisch protest op poten via een ambassadeur. Notabene een hoofdkripolagent. Brutaliteit. En nu de onvermijdelijke verzoeningsreceptie. Plus een soirée. Voor je heen? één? Voor wat? Ach, ik zie eigenlijk niet waarom ze mij hebben uitgepikt om het met jou te gaan uitleggen. Ik had het liever zelf gedaan. Maar het ligt op jouw terrein. Plus de eer. Als het lukt. Lukt? Wacht, ik begin iets te zien. Het terrein daarvoor verkennen. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van een luisterpost. Een luisterpost, microfoons enzovoort enzovoort. Ja, maar laten we dat meteen goed doen, Fanny. Die ambassade is een draaischijf voor kritische spionage. Als er ergens materiaal te vinden is dat inzicht geeft in hun werkelijke aanvalsplannen... ...ja, dan moet het daar wel zijn. Ja, dan blijft het dan een tweede keus, hè? Tweede keus, ja, jammer, want ik kan geen vent binnenkrijgen. Skripo ruikt ze op 100 mijl afstand. En de broerderheid is onze lange pentanen lopen daar in het oog... En de korte, donkere mengtypen die bij ons vooral in het zuiden voorkomen... ...die voelen zich al half eens kritisch. Meid onbetrouwbaar. Ja, ik heb uw bericht op de tape. Morgen komt de chef terug. Ja, morgen. Leef lang. Die dingen staan niet stil, zeg. En altijd cheer in willen ze hebben. Er zijn nog veel te klein ingericht. Die mappen. Die dingen. Welke ik er al zoveel bij heb. Wat al... heb je bij Quentis? Shirin heeft me kort gehouden. Ja, maar nu was hij even uitgeschakeld. Mijn kans, Lillee. Ik begon met een X-appartement om contacten te ontvangen. Je bent zelf aan het werk? <laughs> Niemand om het me te verbieden. Hey? En morgen komt Shirin terug. Goed, maar ik vertel het hem pas als ik alles klaar heb. De kosten gooi ik door de verantwoording en behandel ik trouwens zelf. Hoofdzak is Lillee. Dat ik het als loyaal pentaan kan verantwoorden. Zelf verhaal ik een sof. De video daar, rechtstreeks. Ja? Ah, Lille. Mag ik de chef? Hier komt meneer Quentis. Quentis, uh, zegt die vent Ventik achter zijn broek. Zit is onderweg naar Jalo, subject B. Wat, wie bedoel je B? Eh. Uh, uh, niemand kan ons toch aftappen. Uh, B. Boratis, die. Oh. Onderweg dus. Uh, wanneer en hoe komt hij hier aan en waarvoor? Wanneer? Hmm, overmorgen, een uur of drie, vier, gewoon met de D-trein. Waarvoor, dat kan ik niet meer uitvissen. Raak ik uit mijn hoofdopdracht. Ik zal het hier laten overnemen. Morgen op zijn laatst is de chef terug. Het signalement is al naar zijn huis. Leef lang. Leef lang. Waarom schrok je, is? Hm? Zie je, ja, ik uh, kan het je eigenlijk wel zeggen. Er wacht zelf ook een contact, vermoedelijk met diezelfde trein. Bartal, een handelsman. Hij pendelt tussen Skria en hier. Ergens in Skria zit een van Fanny Sota's mensen vast, geïsoleerd. heeft materiaal in handen. Kan het niet hierheen krijgen dus. Maar Fanny Sota is hoofdafdeling spionage. Ik wens dus daar mag je niet tussenkomen. Maar ik moet toch wel? Fanny vond me minder geschikt, daarom duurde hij me naar dit sofbureau. Wel, ik zal hem wat laten zien. Ja, je moet meer vertrouwen in hem hebben, Lillet. He? Wist ik nu ook maar waarmee Shirin bezig was. Hij leek anders dan anders. Wat vind je? Hij, hij schijnt toch dieper dan het leek. Hij kon vroeger walgelijk zijn. En nou is hij hoffelijk... Dat is te beter. Ik mocht hem niet, nou nog niet. Jij bent jaloers, Gwen. Meneer Shirin? Ah, is. Morgen kom ik terug... Ik hoor van van die soorten dat je de zaken aardig lopend hebt gehouden. Dank u, meneer. Uh, mag ik uh, Lille even? Hm? Uh, ja, natuurlijk. Meneer Schering? Ach, Lille. Vanavond is er een soirée in de Scritische ambassade. Ik heb via kanalen twee invitaties. Oorspronkelijk bestemd voor de zoon van een fabrikant en. en zijn verloofde. Ik kan dus niet alleen gaan. Dat is de moeilijkheid. Voor u, meneer Sherin. Hm? Ik dacht toch wel de... Aan mijn vele connecties ongetwijfeld. Nee, nee, nee. Door bepaalde omstandigheden ben jij de enige die voor de verlof in aanmerking komt. Afweer is tot op heden nog nooit in de kritische ambassade doorgedrongen. We mogen deze gelegenheid dus niet laten voorbijgaan. Het is dus dienst. Ja, zo is het, Lille. Mag ik je om 19.30 uur komen afhalen? Goed. Mooi. En mijn persoonlijke dank voor je hulp. Als voorwensel lijkt het me wel aannemelijk. Maar waarom jij? Hm. Omstandigheden. zo'n truc. Hij heeft genoeg vrouwen aan de hand. Het lijkt gek om het te zeggen. Maar daarvan ben ik niet zo zeker meer. Wel dat jij erg jaloers bent. Jaloers? Misschien. Maar... Maar... <tijdertijd> Maar ik krijg het idee dat je meer weet over Jering, sinds een week geleden. Waardoor is hij anders? Nu dan, zijn broer in Noord-Pentanië is verdronken. Pas. Hè? Huh? Hij zei toch vroeger nooit wat over zijn familie? Ik had eigenlijk het idee dat hij niet met ze overweg kon. Of, of mij wilde sparen. <laughs> Kun je hem slecht? Het eerste wat hij tegen me zei toen ik bij dit bureau kwam was... ...daar komt een gelukkig jong mens... Zonder familie. Quentis. Nou ja, wezen moet het er tenslotte ook zijn. Maar die man dat is een glasharde egoïst. <laughs> hij zal wat rouwen om die broer. En toch, het heeft hem aangegrepen. Hij, hij lijkt bijna wat in de war. Hij schrik me netjes aan met lee. Hij herinnerde zich die litaar verkeerd. Als dat alles is. Bij, bij die... Bloedtransfusie Was hij werkelijk van streek? Ik vrees dat hij alleen maar heeft ontdekt hoe hij op jouw gevoel kon werken. Ah, door niet meer te weten dat hij in zijn jeugd uitstaande oren had... die natuurlijk zijn gecorrigeerd? En wel te menen dat hij al gehele plastic chirurgie had gekregen? Moet hij vroeger wel erg lelijk zijn geweest? Hij is nog lang geen schoonheid, als ik het even zeggen mag. Het zuiverste bewijs voor zijn toestand is wel... dat er praktisch niets aan zijn gezicht is gebeurd. Volgens die medico dan. Mm. Merkwaardig. Voor een man in shock? Die verdronken broer, die is makkelijk na te gaan. Oh, Quentis, Quentis. Jij zoekt overal wat achter. De essentie van alle contraspionage. Van afweer. Alleen geloven, meisje, wat als waar bewezen is. Daarmee moet ik trouwens als afmeerman uh, carrière maken. Alleen om jou te krijgen, Liel. Mag ik dat wel geloven? Graag, maar het hoeft niet. Ik zal het je wel bewijzen... Over een paar dagen sla ik misschien mijn grote slag, Lille. En dan. Quentis, ik mag je graag. Natuurlijk wil ik niet liever dan jou vooruit zien komen. Maar voor een huwelijkscontract is toch meer nodig? Voor mij niet. Maar misschien wel voor mij, Quentis. Ja, eh, de schade. <tus> ja, die vreurtant is er heel uitgekomen. Ja. Die klap had erger kunnen zijn, meneer Schering. We zullen hem er maar opnieuw inzetten. zetten. Bestraling, hormonen, gooit hij weer vast. In het begin wel voorzichtiger mee. He. Gelukkig dat het nog kan. Vanavond heb ik namelijk een afspraak. Ik zou moeilijk zo kunnen verschijnen. <laughs> U zou wel opvallen, ja. Ja. ja. Ik zal gelijk die porseleinvulling bijwerken. Hé, vreemd. Als ik niet wist dat hij van mij moest zijn... dan zou ik zeggen dat u ermee bij een collega geweest was. Ik neem aan dat elke tandmedico dezelfde handelingen verricht. Vullingen enzovoort. Nee, het merkwaardige blijft, meneer Fierin. Haast altijd herkent de mens het werk van zijn handen. Natuurlijk, want het maakt deel uit van zijn eigen identiteit. Ja, daar zit iets in. Hai. En, meneer Fierin... Hoe zou iemand ooit zijn identiteit algeheel kunnen verliezen? Al mist hij zijn geheugen, zijn familie, zijn landstreek, zijn spraak. Ja, wat dan nog? Hij heeft altijd nog zichzelf als levend herkenningsmateriaal. Ja, daar denken veel mensen niet aan. Zichzelf? Ja. Zoals hij denkt en doet... Zich gedraagt, Ach, natuurlijk. Nee, nee, nog eenvoudiger. Zijn lichaam, hoofd, oren, voeten, handen enzovoort. Uh, Vingerafdrukken. Nee, mag u desnoods ook veranderen. De mens blijft herkenbaar. Altijd. Een man kan beweren, het zelfs geloven, textielwerker te zijn. Maar het stof in de naden van zijn oude mantel, microscopisch onderzocht, bevat geen vezelstof, maar metaaldeeltjes. De man is. Geen textielwerker. Nee, metaalarbeider. Identiteit kan men niet verliezen. Ze zit overal in iemand's karpus. Eventueel in een oogverkleuring, In uh, zijn beendergoei. Uh, ook in het gebied. Uh, ja, ja. Uh, Vullingen uh, kronen. Uh, uh, krijgt u desnoods cadeau. Ja, ja. cadeau. <laughs> Stel u voor. U bent een ander en u doet maar of u meneer Scherin was. U hebt alles tot uw gebit toe laten wijzigen... om uw ware persoon te verbergen. feilloos. En dan komt u hier bij mij. U zit in deze stoel. Ja, wat kan u gebeuren? Mamis, u vergat iets. Ja, even mijn loep. Ja, wat u Mijn loep, ja. Ja, ja, ja. Het is zo. Kijk hier. Iets als dit minuscule afschavingjes aan een snijtand. Daaraan hebt u niet gedacht, hè? Deze uitgestoten tand. Ziet u ze? Platte uitschavingjes van het girduur tussen de tanden duwen van een mondzeuk. U hebt jarenlang een blaasinstrument, laten we zeggen een sarifa bespeeld en u valt door de mond Ieders corpus zit vol kenmerken die niemand kan nabootsen. Het is een levend identiteitsbewijs als men het schrift lezen kan. Tja, het is werkelijk curieus. Het zweet brak me uit. Curieus? Het was erger dan dat. Want voor zover ik mij kon herinneren had ik nooit een blaasinstrument laat staan de moeilijke sarifa bespeeld. Terwijl de oude tandmedico verder babbelde en werkte, wist ik niet wat ermee te beginnen. Met dit nieuwe, kleine, maar veelzeggende puzzelstuk. Waar paste het ergens in mijn probleem? En ook mijn commandeurservaring, waarvan ik me niets herinnerde. Skripol had me mijn geheugen teruggegeven, maar... Wat had zij eruit uitgeladen? Ik was een alcoholmoordenaar. Nu was ik hoofd van de Pentaanse afweer. Tegelijk was ik een kritisch patriot. Maar wat was ik nog meer? Die avond was ik op de ambassade... gewapend met mijn miniatuurcamera... waarvan de lens was gemaskerd als een sierknop op mijn kleding... Ik zocht naar de mogelijkheid de receptiezaal te verlaten... en de inrichting van het gebouw te fotograferen. En contact te maken met mijn werkelijke opdrachtgever, de ambassadeur. Die, ik twijfelde er niet aan... deze soirée juist tot dit doel voor mij had georganiseerd. Maar het was moeilijk hier aan te denken... terwijl ik met Lillet danste... op de skritische muziek van mijn verre vaderland... De muziek die mij op een vreemde wijze ontroerde. Of om het Olivier? Eén ding hebben ze zeker, Olivier: aangrijpende muziek. Maar waarvoor? Screepy, het zijn niet zo gevoelig. Ik denk omdat die muziek is geboren. uit hun ellende. Ja. Dus Och! Wat? Pas die op? Het geen u. Ik bedoelde. Je trapt op mijn voet. Het spijt me, Lilé. Dit vreemde dansritme ken ik niet al te best. Ik had me je eigenlijk als een volleerd danseur voorgesteld. <laughs> Lili keek me onder het dansen aan. Er was iets in haar ogen dat ik niet kon doorgronden. Ik zei: Meestal, Lili, stellen we ons te veel voor van anderen, of te weinig. Oh. Eh, Lissel en lilee. Ja, misschien krijg je nu een betere partner. U vergeet me, Natuurlijk. Tot straks. Aha. Oh. Zo, nu door het gevoel heen. En dan... Maar een klein donker meisje met uitdagende kritische ogen versperde mij de weg. Ze klopte. Mijn beurt, meneer. Ach, Mercatan junior. Napria. U bent de zoon van de grote merken, ja, het betekent machines. Spoorlocomotieven, om alles wat niet dansen kan. Nee, toch? Jammer voor u, want dat, dat zou toch moeten. We doen alsof tot het einde van de zaal. We zijn er zo. Achter deze voorgang. Zo. En die kant uit. Deze deur. Heils Kriya. Gaat u zitten? Heils Kriya, ambassadeur. U hebt de uh, nodige minifoto's genomen. Nog niet genoeg om mijn terreinkennis voor de Pentaanse staf aannemelijk te maken. U hebt ons oogmerk goed geraden. Tevens hebt u vermoedelijk ook gezien welke ernstige fouten u hebt begaan bij uw laatste opdracht. Onvermijdelijk, hè? Door uw aarzeling die piloot te liquideren bent u zelf bijna doodgeschoten. En het document waarvan u zich meestal moest maken ging bijna verloren. Ja. En als Kripo wat minder snorlig gewerkt had, ambassadeur dan was ik voor ergere blunders bewaard gebleven. Waarom heeft Skrivel mijn leugens over mezelf verteld? Bijvoorbeeld over gelaatscorrecties, algehele verandering... terwijl ze bijna niets in mijn gezicht heeft gewijzigd. Uw toon bevalt mij niet, Cheering. Hmm. Bedenk, behalve misnoegen van de kamerad Protector... rust op u een doodvonders wegens moord. In dronkenschap gepleegde couragia. Met mijn toon zult u toch genoegen moeten nemen, ambassadeur. Ik kan niet bevelen en kruipen tegelijk. Erger is dat ik mijn leven voor niets heb geriskeerd... De Pentaanse staf heeft op grond van die door mij verkregen testen wel haar strijdkrachten hun oorlogsopstellingen laten innemen. En Skria heeft niets ondernomen. Zo, wij hebben dus niets ondernomen, meent de heer Schiering. Meent ook zeer gelukkig voor ons de Pentaanse staf, die ons ten van haar oorlogsopstelling heeft ontplooid. Haar opstelling, meneer, die wij maar niet aan de weet konden komen. Wij hebben ze dus via u uitgelokt. Als ze de verkenners, helikopters, hoog boven het wolkendek. laten fotograferen met infrarood, ja. Door het wolkendek heen. U ziet hoe vitaal uw opdracht was, Schiering. Inrekenen van een quasi-valse munterspende... met hun schijntabel voor verspreiding... afgestemd op ons zogenaamd tijdstip van aanval. Onze kameraad-protector is rechtvaardig. Naast het kenbaar maken van zijn misnoegen over uw fouten... droeg hij mij op uw zijn welgevallen te doen weten over het algemeen intelligent optreden. Ach, wilt u mijn dank aan de protector overbrengen? Ja. Bijna was u doodgeschoten. Terwijl u thans nog een belangrijker opdracht wacht. Ja, een geanceneerde inbruik in uw ambassade. Ik neem aan om het kritische aanvalsplan... of wat voor moet doorgaan... aan de Pentaanse staf toe te spelen, hè? Precies. Een blik op deze landkaart leert... dat er maar twee hoofdplannen van opmars kunnen bestaan. Namelijk één via het centrale dal... Dwarst door het scheidingsgebergte. Dus rechtstreeks. Het andere via de landengte van Tatos. Langs zee. Een omtrekkende beweging. Mm -hmm. En het plan dat u niet volgt... moet ik in de handen van de staf manoeuvreren? Via een nachtelijke insluiting in mijn ambassade. Mm -hmm. In onze kluis vindt u vanzelfsprekend geen militair plan. Dat zou het verdacht lijken. Maar althans voldoende aanwijzingen op welk plan wij doelen. Begrepen, ja. Als u deze kamer verlaat, dan loopt u wat rond. U maakt wat interieuropname tot u er genoeg hebt. Later ontwikkelt u dan een procedure om via het dak vanaf de belendende magistratuur der belastingen hier binnen te komen. Wij mogen het u vanzelfsprekend niet al te makkelijk maken. Maar de combinatie van de kluis, hoe ontwar ik die? Hier is een adres van een man die u helpen kan: een artiest. Jammer genoeg is hij hier geen van ons. Bovendien zit hij momenteel in het bewaringshuis. Oh, maar kan ik hem er wel uitkrijgen, dat moet. Ik stel voor dat u de vijfde nacht naar deze insluipt. Weliswaar een krappe voorbereidingstijd, maar er is haast bij deze zaak. Uitstekend. Overigens, ik mag niet te lang uit de zaal verwijderd zijn. Er is nog iets dat ik wilde bespreken. Uh, ja. Over die nieuwsgierige medewerker van u. Quentis. Mm -hmm. Hoe u hem onschadelijk kunt maken. Oh, maar wij hielden hem al een tijdje in het oog, Shearing. Onschadelijk? Nee. Nee, ik zou hem liever nuttig willen maken... En dit voor hij al te veel over mij aan de weet komt. Overigens, wist u dat hij tijdens uw afwezigheid een eigen netwerk is gaan opbouwen? Wat, zegt u? Ja, hij heeft al het gebruikelijke geheime appartement gehuurd om het te telefoneren en besprekingen te houden enzovoort. Kort tevoren had u al contact gemaakt met een zekere. Bortal. Iemand die tussen Korachia en Jalo pendelt. Een zakenman. En die hij als zijn agent gebruikt? Juist. Maar wat u Quentus niet weet... zijn gedienstige zakenvriend Bortal is in werkelijkheid een man van ons... van Skripel. Hij is nu onderweg met de D-trein naar hier, Jalo. Een van uw mensen heeft hem ook al een tijdje gevolgd. Ah, u bedoelt Boratis. Zijn ware naam. Ironisch genoeg kwamen wij door Quentus de schaduw aan de weet... dat onze Boratis van twee wallen is gaan eten. Dubbel agent is geworden. Als Boratis moest hij u zekere papieren in handen gaan spelen... Maar als Bertal probeert hij ze via Quentis een u te verkopen. Met dergelijke agenten heeft Kripo geen pardon. Nog de Pentaans-autoriteiten. Oi, oi, oi. Daar is mijn Quentis lelijk ingetrapt. Nou, het opent mogelijkheden. Als u Bertal alias Buratis arresteert en hem confronteert met Quentis, dan. Nee. Nee, nee. Dan staan Bertal's nek en Quentis' carrière op het spel. Ze zouden dan wel dwaas zijn als ze hun connecties bekenden. Nee, nee, nee. Ik moet dat anders spelen. Ze ergens bij verrassing samenbrengen, voor ik iemand arresteer. Ja, alleen dan kan ik Quintus bedreigen met familiebaan. En hem uitrangeren. Ja, ja, ja. Wat wijks zal al nut hebben van dat Pentaans idee van familieheer. Ziet u een manier, meneer Schiering, om die manoeuvre uit te voeren? Een manier? Hm, nou, misschien, ja. Ja, een vrij eenvoudige zelfs. Morgenmiddag komt die Bortal alias Boratis dus hier in Jalo aan. Ik maakte nog wat opnamen, kwam terug in de zaal, vond Lili. Je bent wel erg lang weggebleven. Ja, een beetje. Ja. Ik moet mij ook verdwaald. Overigens, een beklaag me niet. Een interessant gebouw. En thans geachte vrienden, de toost op de spoedige beslechting van de geschillen tussen mijn kleine natie en uw groot, rijk en machtig Pentanië. Geschillen die tenslotte toch één ding bevestigen. Het bestaan van onze broederschap, van onze lotsverbondenheid. Wij drinken op deze verbondenheid, die zal leiden tot een duurzame vrede. Pentanië, leef lang, heils kriaar. Wat heb je? Waarom drink je niet? Huh? Uh, de persfotograaf maakt een opname van de ambassadeur. Ik schrok een beetje van het licht. Hij maakt nog wel meer opname. Drink liever, anders trok je de aandacht. Ik, uh, ik. Ik doe het liever niet. Ik... Je moet, de ambassadeur kijkt naar je. Ja, ja, ja ik... ik. Ik moet dan maar. Uh... Heb je? He? Je ziet spierwit. Leun op mij. Maar je hebt toch altijd gedronken? Hey, wat gebeurt leuk. De... Niets, ja, maar, niets, ja, niets ja, dames en ja. heren, niets ja. belangrijks. Nogmaals, de toast die we anders zo van harte menen: Pentahlia, leef lang, heel Scria! Hey, ja. hey, hey. Hey. Muziek, ja. dansen! Mag ik deze dans, ja. Een ogenblik was ik misselijk. Ziek. Het hamerde in mijn kop. Maar niet alleen van de skittische wijn, Ook van ontzetting. Over een onverwacht, ja, beangstigend verschil met de echte Sharon Antau. Ik kon niet tegen alcohol. Lilie had het gemerkt. Quentis zou het horen. En dan... En dit was nog niet alles. Er was meer. Maar voor ik over kon nadenken, flitste mij iets in het gezicht van vlakbij. Dank u. Wat, wat deed u? Wacht eens. Opnemen. Zonder toestemming. Oh, trek het u niet aan. We zullen u mooi retoucheren. Morgen staat u op de voorpagina. Wat wilt u meer? Leef dan. We zijn gefotografeerd. Ja, het verraste me. We zijn van afweer. We mogen niet in de krant komen. Hm. dan kunnen we dan, ons vak zeker niet hebben. Wat een blunder. Hm. Maar wat voor mij als opvolger van de echte Shirin Anto was... ...was erger dan een blunder. Een ramp. De echte Anto zat immers in Trilis. Duizend mijlen hier vandaan. Hoe kon hij op twee plaatsen tegelijk zijn? Als die krant daar morgen in het dorp kwam... Ik moest dus die foto laten verdwijnen. Heimelijk drukte ik het rode knopje in van mijn zogenaamd gehoorapparaat. Morgen sinds Soemer, zou overgaan. Hij zou meeluisteren naar wat ik over Lilies hoofd heen tot hem zeggen zou. U He hebt mij nodig, meneer Sherin? Het zou pijnlijk kunnen worden, Lily. Die fotovent heeft ons gefotografeerd. Kan ik bij vergissing. Maar die foto moet worden weggewerkt. Wie wilt u dat doen? Die kranten laten zich door niemand dwingen. Ik heb het begrepen, meneer Sheeran. Ik zou aanstond zijn connecties inschakelen. Ja, wacht eens even. We hebben nog gespijt, Lily. De fotograaf is bezig, daarbij te gaan over. Zie je? Kijk, in de hou. Kom mee. Eerst zien of ik het alleen af kan. Dan wacht ik even, meneer. Blijf hier. Er gebeurt er iets bij de garderobe. Hé, hey. twee van het personeel. Ze versperken de weg. Wacht. Eens. Nee, men zit er niet in. In beslag nemen. Mijn camera. Maar het is schending van pers. Integendeel, wij helpen u slechts ervoor te zorgen dat u de juiste foto's behoudt. Jammer. Uw camera en de ontwikkelde negatieve krijgt u vanavond nog Jammer. tijd. Dat is u dat nou is het ambassade personeel neemt de camera in beslag. Ja, Lillé. Veiligheid voor broederschap. Die fotoman zou wel buiten zijn boekje zijn gegaan. Of... Is het de ambassadeur om die foto van jou te doen? Die ambassadeur met zijn eers. Natuurlijk wilde hij mijn foto wegwerken. En hij had het gedaan op de stomste manier. Ik, een afweerofficier van Pentanië, incognito, nota bene beschermd door. de skritische ambassade. De gevaren stapelden zich wel op vanavond. Gelukkig had ik Martzi nog. ...die via mijn apparaat komt meeluisteren. Dat is nog meer moeilijkheden, meneer. Als straks de persfotograaf die filmgoal van de ambassade terugkrijgt... ...minus uw foto, dat incident komt in de krant. Compromitterend voor de fabrikanten zo'n kwestie... ...van wiens naam u gebruik hebt gemaakt. Hij hoort ervan en wandelt met het hele verhaal naar de autoriteiten. Bijvoorbeeld generaal Triponet. Dan vrees ik uh, moeilijkheden dan zijn we hieraan een draai kunnen geven. Uh, ja, ja. Maar wat doen we eraan, Lillee? Als het de ambassadeur om onze foto te doen is... als, dan moet hij dus hebben geweten wie jij bent. Van afweer. Van afweer, ja. En dan dan kan het misschien... Ja, natuurlijk, Lillee. Dan kan dat maar één ding betekenen... Dat hij hem wil gebruiken als herkenningsfoto voor een aanslag. Voor een aanslag op jou? Hm, dat zou alles kunnen verklaren. Juist, het zou alles verklaren, meneer. Namelijk dat de foto niet uw bescherming door de ambassadeur wordt weggewerkt, toch het tegen u. Juist? Hm, iemand, uh, Lillee, moet dan in het bezit worden gesteld van die opname. Uh, iemand die me ergens opwacht en dan... Maar, maar als er nu werkelijk is een aanslag op jou... Ik, ik bedoel op ons plegen. Uh, en... Ja, nee stil nog, stil nog, Lily, Laat me even denken. Maar ik luisterde naar het werkplan van Mortzien. We moeten tijd winnen om deze aanslag te anseneren. Verlaat u dus de soirée niet eerder dan... Ja... Precies 23 uur 30, meneer. Mijn connecties zullen die foto met spoed bij de ambassadeur laten weghalen. We geven hem aan een man die voorzien van een zaklantaarn zich opstelt... aan de weg door het centrale park. Verder zorgen we voor een klein oponthoud voor uw auto. Vervolgens... Ik luisterde. Martins plan was goed. Zoals van hem viel te verwachten. De aanslagpleger moest zijn lantaarn slechts een ogenblik op mij richten en dan wegrennen. Waarop ik zelf een springpatroon, die ik in de vorm van een eenvoudige aansteken altijd bij me droeg, tot explosie moest brengen. Al dus zou het lijken of een onbekende vluchteling zoiets als een bom naar ons had geworpen. Ziet u, het fraaie is dat, mocht de man later worden achterhaald of gaan babbelen, hij iets beters kan vertellen dan een onsamenhangend verhaal wat ons verdere bemoeien uitspreidt ze zouden dus een van hun misbare Pentaanse vrijwilligers voor het karwei gebruiken en hoe minder hij wist hoe beter de beproefde methode van Skripol eenvoudig zonder risico voor eigen agenden en onfeilbaar er kon niets misgaan zo leek het mij toen Waarom moesten we zo lang blijven op die afschuwelijke soirée? 23 uur 30. We hadden veel eerder kunnen weg. Nooit direct genoeg, Lille, als de gevaar dreigt. Je bent moe, is het wel? Ik heb langs de kortste weg naar huis gewild. Gaan we ook de weg door het stadspark. De kortste? Maar dat is de kortste niet. Omdat er maar gisteren alleen maar opgebroken, eenrichtend verkeer. Ach, ach ja. Ach, ik ben ook zo moe. Ja, omdat je geschrokken bent. Geloof me, Lille, ik heb voor hetere vuren gestaan. Het is zo donker buiten... Ja, er gebeurt niets. Aan mij niet misschien, maar... Maar verder kwam Lili niet. De chauffeur hield plotseling in en vloekte. Verdraaid! Wat is daar in het donker? Zet je lichter dan op. Een vrachtwagen! Probeert notabene te keren in deze smalle laan. De idioot! Zit praktisch vast. Nou, ik zal hem eens even gaan vertellen hoe ik over hem denk. Scherm, dit is het. Dit. Uit de wagen, Lille. Eruit. Hier zitten we op een presenteerblad. Volgens plan. Terwijl ik Lillé uit de auto trok, ontgrendelde ik mijn zwaar explosieve aansteker... en wierp die op de achterbank. Tien seconden. Nu moest ik het afgesproken signaal geven. Kom nu. Kom nu toch. Hier. Je tasje. Zo. Daar ben ik. Stil toch. O, een Licht. Iemand met een lantaarn, pas toch op? Dekker, idee, Ah, oh, shit. Ik heb een stiftlamp. Kijk daar, daar is hij. Maar, maar, maar hij... Hij, hij steekt zijn handen in de lucht. Ik vervloekte op dat moment heel skriepel met zijn specialisme en taakverdeling. Waarom liep die vent niet weg? Ze was hem was opgedragen. Natuurlijk, omdat hem was verzwegen dat hij een aanslagpleger moest voorstellen. En daar stond hij in die leeslantaarn met zijn handen omhoog, denkend dat wij op hem hadden geschoten. Toen, te laat, zette hij het op een loop. Die vent met zijn handen omhoog. U hebt hem toch geraakt, hoop ik? Hé, eh? nee. Blijf allebei hier. Ik moet die vent... Houd! Houd je! Blijf staan! Want het plan lag in de Huygen. Ik moest hem nu wel achterna... Alsof ik hem wilde vatten. En op die manier mijn geloof in deze ongeloofwaardige aanslag demonstreren. Ik rende de struiken in. Tot ik een open plek bereikte en terstond bijna botste op. Oh, die zijn er, meneer Feren. hè? Huh? wie bent u? Ik. Laten we het halpen, connectie met een wakend oog. Oh, maar waar is. Hier ligt hij, buiten Westen. Alleen kunnen we hem nu niet voor donkere manen we zullen dus een echte aanslag plegen van het jongetje moeten gaan maken. Nou, ah, dan hadden we dat nog voor tevoren gezegd. Waarom het allemaal ging. Nu is toch alles bedorven. De Potterik, Vrijwilliger. Handen omhoog steken als in klap voor. Het enige is, hij zal nu in handen van de reguliers moeten komen... om de hele aanslag prachtig te bekennen. Met de foto in zijn handje. Ja, maar hoe kan hij bekennen? En die ambassadeur, die hangt. Die hangt toch. Ach. Dat wil natuurlijk zeggen na zijn terugroeping. Verder geen nood hem, hier hebben we het spuitje al gegeven. Doet wonderen. De reguliers hebben geweld, ze komen zo. Oh, goeie naam. Zijn jullie dan helemaal krankzinnig? Begrijp toch die man getuigd dat hij niets heeft misdaan? Hij weet niet beter. En mijn chauffeur getuigd dat hij bleef staan en zijn handen omhoog hief, voordat hij aan de haal ging. De hele aanslag was ridicule. Toen wil hij voor alles overtuigend had moeten zijn. Ja, en hoe willen jullie hem voor de reguliers laten bekennen? De waanzin. Oh, wacht u maar eens af. Goed zo. Hij komt al bij. Lerak. Hé, hey, Lirak. Hé. Hey. Wie zijn jullie? Waar ben ik? Jij hebt een bom gegooid, Lirak, Naar een auto. Ik heb... Ik weet niets meer. We hebben het zelf gezien. Oh, mijn hoofd. Mijn ogen. Wat is er met me gebeurd? We hebben je moeten neerslaan. Lirak, We kwamen voorbij. Alleen maar voorbij, Lerak. Je flitste je zaklamp. Keek op de foto. Welke foto? Die je daar in je hand hebt. Ja. In mijn hand. En toen gooide jij een minibom in de auto. Ik gooide een minibom. Gooide een minibom. Begrijp je? Dat heb je gedaan. Ik gooide een minibom. Ik gooide... Ja... Ik, ik Ik heb het gedaan. En dat zul je ze straks vertellen, Liraq. Jij weet dat het waar is. Zo, dus dat is die schoft. U hebt hem. Laat hem nog net beetje, Val. Wat zo'n kerel toch bezield. Ah, dus hij gooide dat ding. En die vrachtwagen. Die had er ook wat mee te maken. Je ja, hebt ze net wat opgenomen. Hoe uh, wist ik dat? Ik kwam meteen terughollen bij die klap. Mijn wagen van binnen aan, dicht als mijn mooie wagen. Die kerel. Nee, zeg op! Ik. Ja. Ik heb het gedaan. Ik heb hem gegooid. Wie heeft jou die opdracht gegeven? Zeg op! Ik. weet het niet. Ik weet niet. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. De uitroep bleef me bij. Onwezenlijk. Beangstigend. Ik heb het gedaan. Ik moet het gedaan hebben. Gedaan. Ik hoorde de nagaan. Lang dat de man was weggevoerd. In het gegons van de huurauto die ons vervoerde... ...leken de stemmen verweven. Misschien was ik toch nog niet geheel hersteld. De middag, die avond. Alles schoot me door het hoofd. Tandarts, fotograaf. Flitsen, fluisteringen, galmen, dreigingen. Deze dans kent u niet... Ik dacht dat u toch wel verleerd was. De, vijf de nacht moet u laten inbreken. Aanwijzingen over ons plan in honden spelen van uw stad. Quintus heeft een ex-appartement. Hij ja, wordt er gevaar. Hieraan moet u iets doen, iets doen. Ruim hem uit de weg, uit de weg, nee. uit de weg. Nee, ik kan niet, ik kan niet. Nee, nee, nee, nee, nee. U voelt zich niet goed. U bent toch nog niet hersteld? Ah, ik, eh, ik was alleen in gedachten, Lille. Mijn hoofd gloeide en gonzend. Mijn gedachten vlogen verder. Ik moest Quentin in mijn macht krijgen. Morgen. Zijn bordel was de dubbelspion Boratis. Daar kon ik hem op pakken. Als. als... Maar je bent ook gefotografeerd, Sherin. Je foto mag niet worden gepubliceerd. Ik neem mijn camera af. Waarom? Door de skiddies aan dat het openbaar beschermd. Het plaatst je in een onmiddellijk gevaar. Een aanslag op u. Ik zal dat wel regelen. Geanseneerd, Sherin. Dat begreep ik wel. Die man weet ik niets. Ik weet het wel. Ik weet alles. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan, spuitje, klein spuitje. Dus ik kan ook een wonderen doen met een spuitje. Kijk er niet naar, Shirin. De waarheden stapelen zich op hoger, hoger. Als je er voorheen valt, dan verlies je alles. Jezelf, ook jezelf. Ook uw nek, ja, Shirin. Er wacht u een dood van ons, Iscria. Denkt u daaraan. Moord in donkerschap. Ik voelde in het donker een lichte aanraking. U hebt verhoging. U bent toch niet beter, meneer Shirin. De wijn vanavond maakte u ziek. Dit was het. Dit. Het raadsel dat ik had weggestopt de hele avond. Het vonnis. en de wijn. Want hoe kon ik een moord hebben gepleegd in dronkenschap. als één glas kritische wijn al ziek en misselijk maakte? Het kon niet. Het was onmogelijk. Even onmogelijk als. die stem. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Er ging een dreiging vanuit, een beklemming. Ik drukte hem weg, diep. Diep, dit kon ik er niet bij hebben. Het was alsof een, een net zich langzaam om mij heen begon samen te trekken. Hoe ver was ik er alleen verstrikt? 4, 6, 7, 9, 3. De fotograaf, ik zou nog terugbellen voor verslag. U, uh, Wat, eh... Uh... Oh. Oh, ik ben niet alleen. Maar kan ik voor u uitspreken? Ja. komt hij dan? Allereerst het plaatje van die fabrikantenvent was makkelijker te nemen dan ik dacht. Hij zag me niet eens aankomen, schrok zich een aap van mijn flitser. <lacht> Geen wonder trouwens. Stond met zijn glas in zijn hand, doodberoerd van de wijn. Moordplaatje. Hij hey, wat? Oh, zijn van die lui. Maar als iemand niet tegen alcohol kan, waarom drinkt hij dan, hè? Nou, hoe gebeurde dat wat u had voorspeld. Ze pikte mijn filmrol in. Mooi. Daarnet bracht een koerier van de scriptische ambassade het spul terug, ontwikkeld. En? De opname van de fabrikantenzoon is uitgeknipt met verloofde naal. Interessant. Nou, mij is het duister. En waar blijft van dienst zijn geweest? Anders een mooi ladertje vanavond. Nul uur 50. Nou, ja, ga naar bed. Welterusten dan en leef lang. Leef lang, meneer Quentis. In de ambassade. Dit was het vijfde deel van Dubbelspion, een oorspronkelijk luisterspel door Karl Lans. De personen waren Protector Ton Kuil, Marakos Gerard Hartkamp, Sherin André van den Heuvel, Mortzim Peter Arians, Fanny Sotar Herman van Eelen, Quentis Leuk Lutz, Lillé tandmedico. Tant Medico. Constant van Kerkhoven, ambassadeur Ben Hulsman, een meisje Ellie Den Haring, persfotograaf Alex Vassen, chauffeur Hans Veerman, Skripol-agenten Tony Folletta Huib en Donald de Marcas en lerak Frans Zomers. De regie had Leon Povel.